Maak waterontharders. Oh, goedemorgen. Ja, de dag Kim. Goedemorgen. Dit wordt ingewikkeld. Dag. Shema, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is Kim, dat is ook niet Kim. Het is niet Kim van ons. Het is Kim de Brie. Zeg, fijn. Hoe gaat het? Goed, wakker en al. Ja, want je was hier gisteravond nog. Ja, tot acht uur radio 2 bij gepresenteerd. En vanavond opnieuw. Ja, ja, ja, ja. lange wat, dag. Wat kan die vrouw niet zeg. Sema, zeg maar, goedemorgen, het is drie over zes. Welkom bij de show jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Ah ja. Met een laag op je gezicht. Goed, hè? Hey, hey, hey. Dus, Kim de Brie, we gaan, uh, ja, we gaan misschien op reis samen. Wie weet. We gaan dat even checken vandaag. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om op reis te gaan met jou? Eh... Um... Ik wil op vakantie niet moeten nadenken. Oh, okay. dus jij gaat moeten denken in mijn plaats. <laughs> dat wordt een hele uitdaging. gelukkig schema bij ons, dus dat uh, komt helemaal goed, toch? Ik weet nog niet of ik met jullie op reis wil. Oh, Misschien nog wel misschien. Oh. Ah, schema. voilà. Toon is gezet. Zo gemakkelijk, dat soort dingen. Kim is er, dus zeg nu maar even goedemorgen, lieve luisteraar. Dan groet ze jou uitgebreid. Jij bent toch een ochtendmens? Volgens dus mij ben je een alle uren mens. Ik ga het net zeggen, maar het mens ben ik niet. Deel het gerust even in de app van Radio 2. 4 over 6, goeiemorgen. Goeiemorgen, 1 voor 2. 3 of 4.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 Your big toy, saying all that blah blah blah, making all that big noise, cause you're so frustrated.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 Geen files op dit moment. Hou we zo. 10 over 6. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het is vandaag donderdag 22 juni, de dag dat je hoorde op Radio 2. Dat de luchtvaartmaatschappijen je extra laten betalen om groen te vliegen. Maar dat klopt dus niet. O, schandalig, Kim. Ja, echt waar. Ik heb dat al gedaan. Ik heb daarvoor betaald. En dan blijkt dat. Ja, zo de green seats. Zo het gevoel van. Oké, okay, mm -hmm. je verpest hier even het milieu. Maar ik ga dat wel compenseren. En dan draait dat op niks uit. Maar ze krijgen blijkbaar geen bomen genoeg geplant om dat te compenseren. Vliegen is nu eenmaal echt absoluut niet duurzaam. En er hangt zoveel ja. CO2 in de lucht. En blijkbaar blijft het ook nog lang hangen waardoor het een grote impact heeft en een paar bomenplanten helpt dan niet. Waar ga je op reis van, uh, van de zomerschema? Absoluut, met het vliegtuig. <lacht> zo, zo zijn ze. Van het uur. zo zijn ze wel. De zomer die blijft gewoon lekker duren. Vandaag misschien met regen en onweer. moet je wel rekening mee houden. Kim van Onze is even op reis onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois, onze nationale doelman. Tot zover we nog weten, tenminste. Dus ik heb elke ochtend een prachtige gast waarvan ik me afvraag of ik ermee op reis zou kunnen. En vanmorgen een andere Kim Radio 2-DJ... Kim De Brie, uh, vandaag maak je de vis van het jaar bekend ook. Uh, bij een voorkeur? Um, zee -tongske, vind ik altijd. <laughs> Tongsken, dat zijn meestal gigantische lappen. Ja, maar dat is wel lekker of zo zalm of kabeljauw of iets dat je zo in een papillot kunt draaien en in de oven steken, zo goed sappig visje. Ah ja, geen zeewolf? No. Mag ook, mag ook. Het mag ook. Ja. Catch of the day, catch of the day is een hele belangrijke. Heel veel met de Noordse chefs gewerkt tijdens de tijd van Place préféré. Juist. En dan is het een kwestie van. Zo, niet alleen de bekende vissoorten te eten, maar zo, wat dat de visser vangt. de wijkangst ja, ja. ook. Zo, de tongschaar, schaartong, heek. Ze zullen, dus maar, een, de... een, ja, zullen maar die dag een walvis gevangen hebben. Ja, lekker. lekker veel eten. Dat beveel, ja. Er zijn heel veel mensen die blij zijn dat je erbij bent, Kim. Ja, veel ja, ja, ja. toffe berichtjes in de app. Yves Damian die koestert jou uh, de Canada-momenten. Ben hey, naar Kana Canada Radio 2. Radio 2-reis naar Canada. Amai. Uh, ja Jacobus Metz die, die luistert in Thailand. Je bent de Uitgenodigd om te gaan logeren. We kunnen direct al naar Thailand, we hebben al een reisbestemming, Peter. Goedemorgen, Roland Heijn, dat is uit Menen. Goedemorgen aan iedereen, dag bij jullie. Ik zag, ik ben voor Kim, maar er zitten twee Kim's. Ja, het is nu Brie, Het is Kim de Brie nu, Goedemorgen, morgen aan alle mensen die er zitten. Dag, Roland. Dag, het? Goed, goed, met jou? Ik heb nog een tijd zacht dat morgen aan de lijn hè? Ah, van dat is juist. Heb je juist. Dat, dat, dat je. Misschien niet meer weten omdat je het wil hebt, maar ik weet dat wel. Natuurlijk. Rola, hoe zou ik je kunnen vergeten? <laughs> <laughs> Roland, fijne ochtend. Dank om te luisteren en te kijken. En jij. Yvette De Laat uit Goedemorgen, goedemorgen, Yvette. Goedemorgen, morgen aan iedereen. Hey, Yvette. Jij wou de wereld ook even groeten. vertellen, eens, Yvette. Uh, ik... Uh... Ik, oh, ik ben eigenlijk even van mijn wolk. Dat is niet Dat erg. Van uw melk, Yvette. Maar allez. Van haar wolk. Yvette woont op een wolk. Ze is er even af. Het is niet erg, Yvette. Welkom van je wolk. Nee, Hoe gaat het? Goed, goed, goed. goed. Ik, uh, ik, ik ben soms in Frankrijk, maar nu ben ik toch hier in Hoelingen. En... Uh, ik hoorde het dus, ik volg jullie wel elke morgen, maar dat Kim vandaag ging komen. En dat was, ja, ik ben er echt speciaal kwart voor zes voor opgestapt. Moralee, vet! Dat is een prettige verrassing. Waarin Maar in begin alles te kunnen zien, ja, ja, ja. Ja, ja absoluut. Om, heeft zich nog, voorlopig zit ze nog gewoon rustig op haar stoel, maar af en toe, wacht, dan duikt ze op maar. de tafel, begint ze los te dansen. Het wordt nog een knotgeke ochtend, Yvette. Ja. Goed, dankjewel. Blijf het volgen. Te he. Fijne Dank u, u. dag. Ja, mensen verwachten veel, hè? Amai. Ja, dat is. Ligt uh... door. <laughs> het is 14 over 6. Ah, over wolken gesproken. Nee, nee. Koffietje erbij? Ja, graag. Zwert? Ja, geen roséetjes als morgens vroeg, Kim. Oh, De mensen kennen mij al. Vivian de Vries ze zegt ik ga naar zee en ik breng mee een flesje rosé. Oh, oh. Over anderhalve minuut dan weet je waarom je eigen grond altijd net iets beter is. Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Zeg, Andy, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 350 gram verse Belgische mergijsworsjes voor de prijs van maar 4,49 euro. En voor daarbij een verse komkommer voor de prijs van maar 50 cent. Undo stress, elke barbecue verdient onze mergijs. En onze komkommers. Aldi, altijd slim. Mannekes, morgen is gamma open tot 20 uur. Tot 20 uur? En dan geven ze 20% korting op alles. 20%? Op alles? Ja dat je voor minstens 20 euro koopt, hè? Ah ja! En wel, wie gaat er morgen mee naar Gamma? Ik! Hoe maak je het? Samen met Gamma, Gamma! Morgen is Gamma open tot 20 uur en geven we 20% korting op alles bij aankoop vanaf 20 euro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 Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Sleeplife. 20 over 6. Ja, eigen grond. Eerst, daar moeten we het even over hebben. Dat is een bijzonder bericht, maar gemeenten waar het te duur is om te wonen, die mogen binnenkort bouwgronden of woningen reserveren. Als je een band hebt met die gemeente, dus echt ja, je krijgt de voorrang. Hoe zit het precies, Schema? Ja, daar was heel veel over te doen, maar het Vlaams parlement heeft dat nu goedgekeurd. Wonen in eigen streek heet het. En het geeft de gemeente de kans om voorrang te geven aan mensen van hun eigen gemeente mm -hmm. om een bouwgrond of woning te kopen door die mensen dan financieel te steunen. en nu een deel van die koopprijs te betalen. Ja, maar kan dat zomaar. Wat zijn de voorwaarden? Ja, alleen de duurste Vlaamse gemeenten en steden kunnen het doen. In totaal zijn het zo'n 90. En als ze het willen doen, ze moeten natuurlijk eerst nog beslissen of ze wel meestappen in die regeling, want het is natuurlijk een grote kost en niet alle gemeenten hebben zoveel geld. En verder moet je om voorrang te krijgen vijf opeenvolgende jaren in die gemeente of in een buurgemeente wonen. Je mag mm -hmm. ook zelf nog geen huis of bouwgrond hebben en je loon moet onder een bepaalde grens zitten. Maar hoeveel dat is, ja, dat is nog uh, niet duidelijk. En je moet dan daarna 20 jaar in dat huis of op die bouwgrond wonen, anders ga je de steun moeten terugbetalen. Ja, als je van zin bent om daar te gaan wonen, dan blijf je er ook wel voor als je van de buurt bent. Ben je je eigen buurt gaan wonen, Kim? Nee, totaal niet. Van Scherpenheuvel zich maar afkomstig en we wonen nu in Keerbergen. Oh, Keerbergen? Ja. Netjes. ja. Toch, ja. Maar niet aan het meer of zo, hè. Ah, Geen wilde gedachten, hè, van nee, nee, de beieren. Dat niet, oké. Okay. Ja, dus, ja, maar het is dus wel... Uh, het is erdoor allemaal. Ja, het is nu net goedgekeurd gisteravond. Heel goed idee ook. De stad Genk uh, in Limburg, die gaan een citroengeur verspreiden om ervoor te zorgen dat niemand zwerfvuil achterlaat. Wat hebben citroengeur en zwerfvuil met elkaar te maken? Ik ja, wil testen of mensen die een frisse geur ruiken zich properder gaan gedragen. Mm -hmm. Er is blijkbaar onderzoek naar gedaan dat een geur heeft een heel grote invloed heeft op ons onderbewustzijn. Ja. Dus er gaan ze nu drie vogelhuisjes hangen die zo'n citroengeur verspreiden, telkens op plaatsen waar er veel zwerfvuil of sluikstort is. Dus de bedoeling is dan... Ah, raakt zo fris. Ik ga mijn afval hier toch niet gooien. Ik ga het toch meenemen. Ik heb een citroenparfum opgespoten. Speciaal voor jou, hè. Oh, dankjewel. Dat jij zo'n propere jongen bent, hè. <laughs> Wat mooi Citroengeurtje. Citroen heb nooit gehoord. Geen idee, Peter, of dat bestaat. Gans wanden. Ja. <laughs> en ze gaan daarnaast ook nog bewegingssensoren in donkere hoekjes hangen. Hmm. Dus wanneer iemand daar iets wil weggooien, dan zal er een lichtje gaan branden. Waardoor ze dan ook zich een beetje betrapt voelen en dan toch nog snel hun zwerfvel gaan meenemen. Ja, maar innemen. goed. Oh, lala. Ja, wel een goede zaak, dat wel. Maar het doet me denken aan die bordjes die ze hebben in... Als je in straat komt en je rijdt te snel, dat er zo'n Zo'n zo wenend, ja. wenend gezicht. Ja, dat werkt toch? Nee. Jawel. Nee, vind ik echt niet werken. Maar jawel. Peter een... rijdt dat krijg... het sneller, denk ik. <kijf> nee, dat doet dat nu ook Zit. niet. Maar ik word daar een beetje agressief van. We zijn toch geen kleuters? Nee, maar je wordt er wel op gewezen. Ja, maar kan het niet op een andere manier? Ik denk Goedem. dat het wel helpt, hoor. Ja? Kim Van Onsen... <lacht> Kim Van Onsen, dat wordt ingewikkeld allemaal. Ja. <lacht> had dat dan toch gezegd, dat zij effectief op haar rem gaat staan? Ja, maar dus ik ook. Ik ook. Zo. Ja, maar ja, Kim Van Onsen is nu ook iemand die... Oh, we zijn aan het roddelen over onze collega's zo erg. <lacht> maar het is zo iemand die, die ook wel ja, heel plichtsbewust is. Ja. Ja, ja, maar dat zullen alle Kimmetjes hebben. Ik heb dat ook. Bij mij werkt zo'n het gezichtje nog. Okay. En citroengeur oh. ook, ook, bij Zwerfvuil? Dan moet je buiten proberen. Nee, ik doe dat niet. Hè. Ja. Kooi je even naar jou. Wat zeg je? Ook een proper meisje. Samen op reis kunnen. Hè. Ik wat Is dat? Ik kooi je even naar jou, lieve luisteraar. Werkt dat of werkt dat niet? En welke geur of welke maatregelen zouden dan wel hun werk doen? En nu amai. Ik heb speciaal voor jou een van de mooiste liedjes van Clouseau uitgekozen. Oh. Nobelprijs. Ja, die is goed. Die is serieus. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen. Ah ja, ja, die.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 Oh, Van de Veire en Kim de Brie. De, de jury van de Voice België, ja, ja, van de, de Voice Kids. Die dus zelfs aan meegedaan heeft. Zij zal dus meebeslissen wie de volgende Eurovisie Songfestival kandidaat wordt. Mogelijk. We zullen zien. Het is exact half zeven. Zometeen al het nieuws uit je buurt. Eerst Schema. Goedemorgen. Europese consumentenorganisaties dienen een klacht in tegen 17 luchtvaartmaatschappijen. Waaronder Brussels Airlines. Want die laten passagiers extra betalen als ze groen of duurzaam willen vliegen. Terwijl dat helemaal niet kan. Klanten worden dus voorgelogen. En in natuur- en bosgebieden is er door de regen van deze week minder gevaar voor brand. Daarom geldt nu code geel in plaats van code oranje. Maar let wel op, je mag nog altijd niet roken en geen vuur maken. I dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christelmaaren. In Wilrijk heeft het vannacht gebrand op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw in het Vallaar. Er woedde een uitslaande brand op een van de dakterrassen op de achtste verdieping. Er waren heel wat vlammen en de brandweer kwam massaal ter plaatse, zegt Jasmin O. van de Antwerpse brandweer. Bij de melding van brand in een hoogbouw uh, ja, komt er eigenlijk veel meer brandweer ter plaatse. En dan gaat de brandweer ja, veel meer middelen ter plaatse sturen om die brand zo snel mogelijk aan te pakken. Helemaal in in het begin leek de brand zeker spectaculair. Er waren veel vlammen te zien en heel veel rook, maar uiteindelijk bleek het toch om iets vrij kleinschalig te gaan en kon de brand weer het vuur ja, wel meteen blussen. En daarbij vielen ook gelukkig geen slachtoffers. Straks gaan zo'n 27.000 kinderen uit de bol op pennen zakken, aan het Zilvermeer in Mol. Al voor de 29ste keer wordt daar het schooljaar afgesloten met een muziekfestival en heel wat randanimatie. Om al die kinderen in Mol te krijgen, zullen er heel veel bussen af- en aanrijden. Dus wie er niet moet zijn, kan de omgeving van het Zilvermeer en het station dus beter vermijden, zegt Stefan Volkaarts van de politie. Het is zo dat heel wat groepen met een private bus ter plaatse komen. Die proberen wij eigenlijk allemaal via dezelfde richting aan het Zilvermeer te krijgen, via sluis. Om zo te vermijden dat bussen elkaar zouden moeten gaan kruisen en eventueel moeten gaan draaien. Daarnaast zijn er ook heel wat kinderen die uh, met de trein tot in Mol komen. En daar zijn dan continue shuttle-diensten voorzien die eigenlijk dezelfde route volgen. Wij sturen die via Molsluis richting het Silvermeer. Er worden ook onweersbuien verwacht, maar de politie is extra waakzaam en er zijn ook veel schuilplaatsen voorzien op het terrein. Op het podium van Pennezakkerok staan onder meer Pommelien Thijs, Reggie en Aaron Blomhaerts. En in Antwerpen komen er tien bedden bij in de dakloze opvang aan de Desgijnlei, waar dak- en thuislozen deze zomer kunnen overnachten. Er zal nu plaats zijn voor 66 mensen. Dit jaar zijn er meer mensen die nog een plaats zoeken om te slapen, zegt schepen Tom Meus. We merken dat het een beetje een thees. tot vroeger, waar wij na de winter makkelijker kunnen afschakelen, dat we eigenlijk nu plaats tekort hebben. De druk op de woningmarkt in Antwerpen is heel erg groot. De dak- en thuislozen vinden minder makkelijk een plaats in de zomerperiode bij vrienden. En dus hebben wij besloten om simpelweg op te schalen. En dus uh, tien extra opvangplaatsen bij te voorzien, s'nachts. En er worden ook extra begeleiders ingezet in de dakloze opvang aan de Desguinlei. Op 14 november start de winteropvang met 77 bedden. Maar ook dat aantal kan eventueel uitgebreid worden. Vandaag beginnen we met opklaringen. Maar straks zijn er dus felle buien mogelijk. In de kempen kan er meer regen vallen. Het is frisser dan de afgelopen dagen, met maxima rond 22 graden. Morgen zonniger en warmer. En meer nieuws in de app van 14 Nieuws. Toch altijd goed om even te, te janken over het weer, gaan we zo meteen het doen. Mahaje van het verkeer, goeiemorgen. Hallo, goeiemorgen. Vertel eens. Uh, naar Antwerpen een kwartier aanschuiven. Intussen op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsering richting Gent, je 10 minuten. Uh, iets meer dan dat zelfs van Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. En voorlopig één file van betekenis naar Brussel, die staat op de E314 bij Aarschot. Ik zag net uh, dat Kim de Brieven een haar wegtikt. tikt. Was ja, aan? het was bij mijn haren aan het verliezen. Bij een Dat is ook die warmte. Het is veel te warm. Daar... Nee, het is goed. Het is heel goed, Peter van der Vijf. Wij gaan proberen samen op reis te gaan, maar ja, het kan, ja, alles boven de 25 hoeft niet. Nee? Nee. Je wordt daar zo loom van. Maar dat is toch zalig. Zo 22 toch... graden? Maar nee. Schema. Ik moet wel eerlijk zeggen... Ik hou van warmte, maar ik heb ook wel liefst max 25 graden. Maar 25 is ideaal, maar jij sprak daarnet over 22 20, graden. Dat ja. is het moment nee, dat je een golfje de, aandoet. Ja, dan moet je echt al een, jasje. een truitje of een jasje <laughs> aandoen. Nee, hey, maar je hebt altijd een jasje en een golfje Het is aan. hier ook gewoon koud. Maar dat is niet waar. Het is, ik kan, er is hier een thermometer. En we hebben hem weg. Ja, nu gaan we het krijgen. Zo? Er is een thermometer naartoe. Maar de airkosten dus. hier ook gewoon. Iemand heeft de thermometer weggeven. Wacht. Zo, ja. Ja, het is lekker. 23 graden. Ja, het is veel te warm. Dat soort dingen. Ja, lieve mensen. Ik heb een belangrijke vraag binnengekregen. Ah, de thermometer. De thermometer. Dank u wel, de medewerker. Ja, dank u. Het is hier, uh, even kijken, 22,6. Ah, zie, voilà. Eigenlijk al veel te veel, hè. Veel te veel. Ja. Goed, goedemorgen. We hebben een belangrijke vraag binnengekregen van een luisteraar voor jou, Kim De Brie. Voor mij? Ja, maar het is een, het is een ding, ook iets dat ik mij afvraag. Uh, het gebeurt allemaal over vijf minuten. Voel de dankbaarheid van uw viervoeten. Tot en met zaterdag elke tweede zak hondenvoeding aan halve prijs bij Horta. Diana Ross komt op 17 oktober naar Antwerpen. Bereid je voor op entertainment van de bovenste plank en een avond vol hits en tijdloze muziek. Diana Ross op dinsdag 17 oktober in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets via greenhousetalent.com, samen met Radio 2. Jouw morgen telt voor 2. Goedemorgen morgen. Peter van der Vuijre en Kim de Brie. Radio 2. dan in excess. Dat is wakker worden op een donderdagochtend. Ik ga op reis en ik neem mee Kim de Brie. Maar ja, tuurlijk wel, want Kim van ons is onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Kom een mooie reactie binnen onze app van Radio 2. Hey Kimmetje, zegt Veronique van Gelewijd. Elzelen, of elzel zal het zijn in Henegoude. Wat ben je? Matinaal. <lacht> matinaal. Goed. goed. <lacht> Wat een mooie uitdrukking. Ja, je bent matinaal. Moet ik me onthouden? Rudy, die is eh, ook licht onder de indruk. Rudy. <laughs> is echt ook heel mooi. Rudy Robroek, Twee ADHD'ers, Amai zegt. zeg. Twee enthousiastelingen samen. Rudy, groeten daar. Je het ook benoemen, hè. Groeten daar, in En dan Hilde de Vogelaar, eh, Deinze, die een vraag heeft of die een opmerking had. En ik vraag het me ook af: Hilde, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. Dag, Hilde. Ja. ja. Wat vind je van Kim? Goedemorgen, Vlaanderen. En iedereen dat kan. Zeker dat. Ja, en nog een uh, belangrijke opmerking voor Kim, vertel eens. Oh, Kim. Kim is altijd wel gezind, hè. S'morgens, middags, s avonds, eh, Waarschijnlijk s'nachts ook, hè. Ik vraag me af, ben je altijd zo wel gezind? Er zijn ook dagen dat dat minder is, maar bedoel, dan moet je toch de wereld niet mee gaan verpesten? Dat. Wat denk je eh? daarvan, Hilde? Het is waar, hè. Het is waar, Kim. Het is waar. Zie zo, Kim. Uh, Hilde. <lacht> oh, <nee. lacht> Maak er een welgezinde dag van daar in Deinze. Merci, hè, Hilde. Ja, dag. Groetjes. En nog, nog een leuke morgen. Voor jou ook. We doen ons best hier. Ja, onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Elke ochtend een prachtige gast. Vandaag dus uh, radio-dj Kim de Brie. Ja, uh, lieve luisteraar, belangrijk, ook jij kan op reis. Daarvoor luister je vanmorgen zeer goed om tien over de acht. Dan spelen we dat spel en elke dag stoppen we iets nieuws in de koffer. Hou dat goed bij. En misschien ga jij op een droomreis... Binnenkort. Volgende week woensdag dan sluiten we af en dan volgende week vrijdag zitten we live in Brussels Airport. Hopla. Voor de grote finale. Kim, wij delen iets. Delen wij iets? Ja, want wat stop jij altijd in je koffer? Ik stop heel vaak mijn hoofdkussen in mijn koffer. Jij ook? Ik stop altijd mijn hoofdkussen in mijn koffer. Maar dan slaap je toch tien keer beter, hè? Dat, ja. Ja, dat, dat pakt al de helft van jouw koffer. Dat is ja. wel. Ja, dat is. Traveling Light is ook niet aan mij besteed. Hè, dus als je met mij aan reis gaat, weet dat het beter Ja, maar meestal steek ik het in de handbagage. Nee. Je dus, reserveer ik zo in mijn, uh, mijn trolley zo de helft voor uh, het kopkussen. En je kunt dat daar goed proppen, in, hè? Toe, in ja. proppen. Komt mee hoor. <lacht> Uh, maar hotelkussens zijn toch ook goed? Ja. Nee. Ze nee, nee. Oh, zijn te kussen? dik of te dun of dat kraakt aan je oren. En... Mensen herkennen dit sowieso. Er zijn zo hotels het? waar je een kussenmenu kan kiezen. Boah. Nooit goed. Een kussenmenu? Ja, dat kan je kiezen uit zeven kussens. In welke hotels? <lacht> Duidelijk voor de VIP's. Amai, Ola nog nooit tegengekomen. Nee? Ja, nee, Ja, er zijn, zijn hotels waar ze een kussenmenu hebben. Daar wil ik ook eens gaan slapen. Ja, ja dus, uh, maar het is nooit het beste, kussen. Het, is het beste kussen. Maar hoe kies je dat dan? Maar niet, want ik, uitproberen. Heb mijn eigen, ik heb mijn eigen kussen mee. Ja, je mag dat dan uitproberen, maar ja, dat is dan een gedoe, want je bent daar dan een week. En na zeven, 8 heb je eindelijk door wel een kussen. Ja, dus dat, dat, daar ga je ook niet aan beginnen. Ja, dus altijd... Ik heb ook um, ik heb sowieso twee kussens. Ik koop ook altijd per twee. Ja, omdat je dan één hebt voor thuis en één om op reis te gaan. Ja, maar als je thuis bent, dan. Ik bedoel, je ben toch, toch niet en op prijs en thuis. En ah, ja, als je koffer op voorhand maakt. Ja, dan stop je daar toch last minute in. Oh, ah, dan niet. Nee, dan is dat mooi klaar al. Maar goed. Echt wel. Maar stippel jij alles uit op reis? Dat is ook belangrijk om te weten. Ja, ah, ja, ik heb dat wel graag. Omdat ik vind als je zo dingen wil zien, moet je toch op voorhand vaak tickets kopen of zo? Ja. En ik weet ook wel graag zo waar ik terecht kom. Wat ga je doen? De, de highlights, zo de, de echt typische toeristendingen. Hangt er een beetje van af. Ik vind als je zo ergens komt, moet je toch de dingen gezien hebben die er te zien vallen. Ook zo het... Maar graag ook wel de niet ja, ja. tourist trap. Maar zo de ja, TripAdvisor dingen. Ik, ik google ook altijd alles om te weten van is het hier lekker. Zoals het die erin. Waar uh, ja. ja. ga je de, deze zomer naartoe? De zee. De zee. De... Radio 2. In Blankenbergen. Ach, oh, Blankenbergen, top. Ga je naar de gekke Veloos? Ja, de Velodroom. Want ze zijn gered, hè. Dat was uh, deze week in het nieuws, of vorige week in het nieuws. Dus kijk, helemaal goed. Erfgoed gered. Maar dus kopkussens, jij ook of niet? Um, wees eerlijk, in de app van Radio 2 mag het natuurlijk wel. I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 Crazy, you take all my inhibitions Baby, there's nothing holding Nothing Holding Me back van uh, Sean Mendes. Ja, nog even over uh, het kopkussen. Mensen die ook een opgerolde badhanddoek gebruiken om op te slapen. Dat kan niet goed zijn voor de nek, volgens mij. Of een goed idee. Neem vooral uh, gewoon meteen het hele bed mee in de caravan. Goed, Sonja. Goed idee. heb je geen enkel probleem mee, natuurlijk. Maar eigen kussen. Veel mensen, hè. Dominique neemt altijd een eigen hoofdkussen mee. En ik heb er ook twee. Dus je kan de koffer op voorhand netjes inpakken. en okay. toch nog slapen op je hoofdkussen. Ja, ik doe dat last minute erin in het stoppen zo. Georganiseerd. Zou zij het ook doen? Margot van de Regio. Dat is de vrouw die elke dag op reis gaat in Vlaanderen. Ze kan dat. Waar zou ze nu weer zitten? Luister en kijk mee in de app van Radio 2. Of kijk even op vrt 1 Goedemorgen, Margot. Goedemorgen. Neem jij je hoofdkussen mee? Uh, nee. Nee, ziezo. Nee. Uh, einde. Nee. Ik is Een beetje raar. Ja. Goedemorgen, Margot. Zo zijn wij ook wel, zo zijn we. Zeg maar, Margot, achter jou zie ik intussen ook mensen al nadere hekken uh, ja. klaarzetten. Waar zit je en wat is er aan het gebeuren? Wel, ik ben in Herzelen en dat wordt vandaag even het centrum van de koerswereld, want het BK tijdrijden gaat hier deze middag plaatsvinden en inderdaad, ze zijn de hekken al aan het klaarzetten, want ik denk dat er heel veel volk op gaat afkomen, want het is een Belgisch kampioenschap om uw vingers van af te likken. Er is de grote clash tussen Van Aert en Evenepoel en Lotte Kopecki, die zou zomaar eens voor de Vijfde keer op rij uh, de Belgische kampioenentitel kunnen binhalen, binnenhalen. En dan is er ook nog uh, Leentje van Meerhagen. Die naam zal u misschien niet zeggen en dat is best wel normaal. Want Leentje die heeft een jaar geleden beslist: ik ga eraan meedoen. Die had daarvoor nog nooit op een uh, tijdritfiets gezeten. Ja. Uh, en die heeft heel haar leven omgegooid om dus vandaag mee te starten. Ik vind het en? prachtig om te ja, zien ik, dat die gasten hier Ja. volgen. Ja. Ja. Uh, en ik ga zo meteen eens bij Leentje langsgaan om te zien hoe klaar ze daarvoor is, want dat is best wel iets speciaals wat ze gaat doen. Zeer mooi. Dank je wel. En ja, een paraplu mee, want het zou kunnen gaan regenen daar ook. Dat wel. Komt maar voorlopig is dat de, de hemel hier nog superblauw. Het ziet er goed uit, hè, Margot, absoluut. Absoluut. Maar Go ziet er altijd goed uit. Dat is. Dat is waar, moet daar redelijk in zijn. Ja, ja, ja. En over een uurtje. dan. Is het een, een Over een uurtje dan hoor je alles vanuit Herzelen daar. Maar Go van de regio, blijf nog even hier. Blijf nog even weer. Een stem in de verte. Je hoort hem nog steeds, hij komt dichterbij. En ik zie je verder. Oh, Smartwoord, blijf nog even hierin. Wacht tot de dag komt. Blijf nog even hierin. We vinden het antwoord. Ik ben onderweg. Goeiemorgen, morgen. 2. Peter en Kim. Profiteer van onze 2 plus 1 gratis actie en krijg het goedkoopste boek gratis. Standaard boekhandel, dat is lezen, leren, geven en beleven. Zeg, uh, Liefje, pak jij een keer het kwitloof? Uh, kwitloof? <laughs> ah, maar ja, kwit van kappen met wegwerp is top. Oh. Allee, is toch kwitloof zonder verpakking? Ja, ja, ik zal dan ook ineens een kwitte kool pakken. <laughs> Kutte kool, dat snap ik niet. Ah, wel? Nee. Kappen met wegwerp is top. Quit mee op kwitte.be. Een initiatief van de Vlaamse overheid. Mauritius is de hemel diep blauw, het strand parelmoerwit en het water helder turquoise. En soms, heel uitzonderlijk, is er een wolk. Ah oh nee, toch niet. Het was een vuiltje op uw zonnebril. Alles is er simpelweg perfect. Het enige wat wij konden verbeteren was uw vlucht er naartoe. Reserveer snel uw rechtstreekse en comfortabele vlucht naar Mauritius op airbelgium.com. Air Belgium. Fly Belgian class. Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 350 gram verse Belgische mergaisworsjes... voor de knal prijs van maar 4,49 euro. En voor daarbij een verse komkommer voor de knal prijs van maar 50 cent. Ondor stress, elke barbecue verdient onze mergijs. En onze komkommers. Aldi, altijd, altijd slim. Als je op vakantie gaat, dan heb je graag je lievelingspullen bij de hand. Mevrouw, dat is 12 kilo overgewicht. Dat is wel een extra toeslag. Ah ja. Oh, ik zei toch dat je te veel boeken bij hebt. Geen paniek, schat Dat had ik voorzien. Ja, het zal wel. Ja? Dankzij de 2 plus 1 gratis actie bij Standaard Boekhandel. En wat ik daarmee heb uitgespaard, kost in een surplus ons niks. Een vakantie geboekt? Profiteer van onze 2 plus 1 gratis actie. En krijg het goedkoopste boek helemaal gratis. Standaard Boekhandel. Dat is lezen, leren.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 Zacht 7 uur, Nieuws met Shema Goedemorgen. Consumentenorganisaties klagen luchtvaartmaatschappijen aan die hun klanten onterecht laten betalen om groener te kunnen vliegen. En we hebben vorig jaar een pak meer online geshopt. Europese consumentenorganisaties dienen een klacht in tegen 17 luchtvaartmaatschappijen. Want zij beweren dat het mogelijk is om groen of duurzaam te vliegen en dat klopt helemaal niet. Ook Brussels Airlines vertelt niet de waarheid, zegt Laura Kluis van de Belgische consumentenorganisatie Testaankoop. Bij Brussels Airlines is het onder meer een probleem dat je als consument meer kan betalen als je dat wil voor bijvoorbeeld je CO2-uitstoot te compenseren. Terwijl we eigenlijk weten dat dat helemaal niet kan. Er bestaat op dit moment geen manier om je volledig. CO2-uitstoot correct te laten compenseren door bijvoorbeeld het planten van bomen, omdat de CO2 die je uitstoot door te vliegen ja, zeer lang in de lucht blijft, terwijl het planten van een boom helemaal niet op dezelfde manier die CO2 gaat neutraliseren. De crisis binnen de federale regering is nog niet voorbij. Minister van Buitenlandse Zaken, Labib van MR ligt onder vuur omdat ze reisvisa heeft gegeven aan een Iraanse burgemeester en zijn medewerkers, zodat zij naar een congres in Brussel konden komen. Ze heeft daar gisteren uitleg over gegeven in het parlement, maar de socialisten en Groenen binnen de regering vonden dat niet genoeg. Ze zeggen dat ze haar fouten had moeten toegeven. De oppositie vindt dat ze haar ontslag moet geven, maar dus ook binnen de regering is er discussie. Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren. Belgische webshops hebben vorig jaar voor bijna 14 miljard euro producten en diensten verkocht. Dat is 2 miljard euro meer dan in 2021. We hebben heel wat verschillende dingen gekocht, zegt Grete Koker van sectorvereniging B-Commerce. We zien dat vooral eigenlijk de diensten en alle producten waar een beleving aan vast hing, het goed deden. Langs de dienstenkant zien we bijvoorbeeld zaken zoals reizen, tickets en dergelijke goed gaan. Maar aan de andere kant zagen we bijvoorbeeld ook langs de productkant eerder artikelen zoals sportartikelen... Media en gamingartikelen, dingen waar men ook plezier aan beleeft, zagen we ook heel goed evolueren. In ons land zijn meer dan 57.000 webshops actief. Het is nog niet duidelijk wat de grote ontploffing in het centrum van Parijs heeft veroorzaakt. Gisterenmiddag stortte een gebouw in en vermoedelijk komt dat door een gasontploffing. Dat zegt Frank Renaud vanuit Parijs. De laatste stand van zaken is dat er 37 gewonden zijn geteld. Vier van die 37 mensen zijn in levensgevaar. Maar er worden ook nog steeds twee mensen vermist. De politie doet nog steeds onderzoek. Eerder op de avond, gisteravond, zeiden de Franse autoriteiten ter plekke, de lokale autoriteiten, dat sprake zou zijn van een gasexplosie. Maar de minister van binnenlandse zaken heeft gezegd dat het nog volstrekt onduidelijk is wat de oorzaak precies is geweest van de explosie en de brand daarna. Voetbalclub Union moet op zoek naar een nieuwe trainer, want er is geen akkoord gevonden met Karel Geraerts over een nieuw en beter contract. Hij werd met Union afgelopen seizoen derde in de Belgische competitie en hij bracht de club ook tot in de kwartfinale van de Europa League. Het is nog niet duidelijk wie Geraerts zal vervangen als trainer bij Union. Op het EK Voetbal voor Belofte hebben de jonge Duivels in hun eerste groepswedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen Nederland. Charles de Ketelaren vond de uitslag terecht. Ik denk dat we in de tweede helft zeker de betere kansen hadden. Maar over de hele wedstrijd zien denk ik dat het een verdiend gelijkspel is, want de eerste helft hadden zij de bovenhand en kwamen we er niet uit en hadden we geen controle. Dus over de volledige match ja, is het wel oké okay een gelijkspel. Zaterdag spelen de Jonge Duivels hun tweede wedstrijd op het EK tegen Georgië. En in Krakau, in Polen, zijn gisteravond de Europese Spelen officieel geopend met een openingsceremonie. In 29 verschillende sporten nemen de komende dagen atleten uit 48 landen deel. Voor België zijn er 138 atleten in Polen. Kevin Borlée en Cam Laus mochten de Belgische vlag dragen tijdens de openingsceremonie. En er waren ook optredens van onder meer de Oekraïense winnaars van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. Sporters uit Rusland en Wit-Rusland zijn door de oorlog in Oekraïne dan weer niet welkom. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Mol raadt de politie aan om het station en de buurt rond het Zilvermeer te vermijden. Het wordt er erg druk omdat 27.000 kinderen uit de bol zullen gaan op pennezakkerok. En in Wilrijk heeft er een uitslaande brandgewoed op de bovenste van een appartementsgebouw Niemand raakte gewond We beginnen de dag droog Maar geleidelijk aan meer wolken en felle buien Vooral dan in de Kempen We halen 22 graden Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws Het is geen zever Kim de Brie Maar intussen is het hier al 25 graden Goed hè? Ja ja We warmen op Goedemorgen, Hajo. Hey, goedemorgen. Ah, uh, het is hier ook 25 graden, denk mm. ik. Uh, naar Antwerpen een kwartier. Vielen vanaf Massenhoven op de E313. Op de Antwerpse ring richting Gent, uh, ja, ook een kwartier ongeveer. Dat is van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel voorlopig uh, geen grote problemen hoor. Een beetje aanschuiven. Zo'n 10 minuten tussen Aarschot en Holzbeek op de E314. Dat is eigenlijk alles. De binnenring rond Brussel, daar gaat het uh, wel 10 minuten trager tussen groot bijgaarde en Vilvoorde. En door een een kabeldiefstal rijden er geen treinen momenteel tussen Brussel en Ottigny. Oei, oh, de koperkabels. Oh, je moet daar niet mee lachen, Kim. Dat zijn, zijn... Ja, nee, man, dat klinkt zo. Ja, Zij... Als u kabels komen stelen, allee, <laughs> uw trein gaat ook niet rijden. Hè? Nee, nee, nee, nee. Ah, ja? Staking, hè? Zware haai Ja, het is waar, ja. Dankjewel, jongen. Wat is jouw geheim? Jou geheim? Ja. Wat is het geheim? Jouw ja, goeiemorgen telt voor ah, ja. twee. Ah, ah, ah, ah. Peter van der Veren en Kim de Brie. Amai. Radio 2. Radio try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black. But when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go. Ja, de, de zomer is begonnen, het gaat eh, lekker regen en onweer vandaag. Houd er wel een beetje rekening mee. Maar ook de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de luchtvaartmaatschappijen extra laten betalen om groen te vliegen. Maar dat klopt dus niet helemaal. Sloebers. Au. Ja, Kim van Onsen is even op reis, onderweg naar het huwelijk van Thibault Courtois. Dus elke ochtend een nieuwe gast. En vanmorgen is dat Kim de Brie van Radio 2 zelf. Die andere Kim? Maar ja, lekker bezig, zeg. Morgen, eh, morgen vroeg een compleet ander iemand, Gert Verhoost. Daar gaat u peren mee zien. Nee, Gert is leuk. Natuurlijk is Gert leuk. een speciaal. Maar ben je al aan het uitkijken naar morgen, in plaats van te genieten van nee. het nu? Nee, nee, nee. Ik, vijren, ik, zit, <laughs> ik zit in het nu, ik maak je geen zorgen. Maar goed, zijn de Belgian Cats weer bezig. De basketvrouwen spelen de kwartfinales op het Europees kampioenschap basket. Echt goed hoor. En dan, hoe klinkt het Vlaanderen Feestlied dit jaar? Ja, dat hoor je over een, een paar minuten, want dit jaar is het gemaakt door Stan van Samang zelf. Um, goedemorgen, dag Stan van Samang. We ah, nee, we even kijken. Stamma Samang. waar ben je? Ah, oh, Samang is weg. Dat is nu echt heel dus, jammer. Ik kan zomaar maar. We zien hem. Ja, maar maar we hopen babbel, hem niet. Babbel even door. Ik ga uh, ja. Nou, ja, ik kan hem even zoeken. zien. Uh, was even weg. Dat was nog gewassen. Maar daar is hij terug. Stannige. Maar ja, Ah ja. Ah. waar ja, ben je. Ja, maar ik ben ik toch de hele tijd hier geweest. Ja, ja. ja, ja bent bent er, erdag, Kim, dag Radio je bent er. Je bent er Maar je bent er terug. dus goed. Zeg maar, Stamma Samang, okay. uh, Luister en kijk me in de app van Radio 204 of VRT1. Hoe gaat het met je? Maar goed, goed. Ik ben, mijn ogen zijn nog niet gestreken. Maar voor de rest ben ik oké. Okay, ja. Welkom in de Wallenclub. Maar uh, uw waar ligt goed, dat is belangrijk. Dus uh, zeg maar, stand vooral. Hebt... Gaan, we zo, maar nee, maar gaan we die een toon? Is, is dat nu het uur om zo'n toon aan te slaan, Peter? Ik kan me nog in. <lacht> oké, okay. Goedemorgen. Zeg maar, stallige, stallige, stallige. Je hebt ja. al een andere feestlied gemaakt. Uh, heet gewoon... Ja. Feest, dat is altijd goed. Feest. Lang over nagedacht waarschijnlijk. Ja, maar je staat ook op Vlaanderenfeest. Grote show op 14 op ja? 30, 11 juli. Ben je daar nog zenuwachtig voor, vrouw Af? Oei. Ja. Ik ben... Ik ben uh, dat is een soort uh, aard van het beestje, vrees ik. ik uh, vroeger was ik heel nerveus. Als, in, uh, de, de, als er s'avonds als een concert was, kon ik s'ochtends al niet meer eten. Dus dat was best moeilijk soms. Ehm... Um, ik ben ooit bij Wiltura in de kleedkamer geroepen. Dat was een soort audiëntie. <lacht> Ze voelden dat alles sinds. Ja, ja. Zijn, zijn, zijn een tourmanager kwam mij halen, zei, de, de, um, Ray heet hij. En die zei: Wiltura wil je spreken? <lacht> en als ik keizer okay. u zo mee eerst Ja, dan gaat hij. Dan, ga de, dan Hallo. Ga de, Dus ik ga, ik ga naar de kleedkamer binnen en zei, Ja, ja ik, ben, ik ben fan van jou. En uh, wat je doet klinkt heel internationaal. Zo een race een allerlei complimenten. En toen zei hij, ben je nerveus voor straks? Ik zeg maar ja jong, ik ga kapot. En dat is eigenlijk al, altijd zo. En toen zei hij: dat gaat niet overgaan. <lacht> <laughs> Oké? Okay. En de nacht dat het overgaat, dan moet er mee stoppen. Ja, uh, Want dan is het niet goed. Snap ik. En hij heeft wel een punt. Hij heeft wel een punt. Dus lekker uh, maar dus het is gelukkig. Dus... Ja, maar het is gelukkig wel wat minder. Maar vooral de première, daar ga je helemaal voor stressen. De song Feest. Oh. Wat, moet, ja. wat moeten we weten over het liedje dan? Uh, Wel, het is in opdracht van jullie huis daar. Werd, er werd mij gevraagd om, om een, uh, een feestlied te maken. Hè, iets, iets dat um, up tempo en feel good en dit en dat. Maar voor de rest, Modi goesting doen? <laughs> Oké, okay, dus we hebben, een, uh, we hebben een feestlied gemaakt over, over zo. Ja, voor ons is het heel vaak het gevoel van op het podium en, en vlak voordat zo, je gaat eens kijken en ja, staat er al veel volk, ah, ja, dat... Maar nu van, van, uh, hebben we het eigenlijk bekeken vanuit het uh, uh, perspectief van het publiek. Mm -hmm. en de, de pleinetjes lopen vol en zo, ah ja, en... Ja, zelfs gaat beginnen zo'n beetje dat. Met de en dan, dan, dan eindigt dat... Voilà, en dat eindigt in de vroege uurtjes... Maar iedereen arm in de arm. Oh, oh, oh, oh. Lekker zat. Ja. We, gaan het, we gaan het allemaal ontdekken, zien. Want het Vlaanderen Feestlied 2023, absolute première, zetten we een beetje luider. De app mag een beetje luider. En deel absoluut je gevoel. Ooh. Welk gevoel krijg je als je de song hoort van Stan van Samang? Feest. Stan, dankjewel. We gaan hem spelen, zien. Nu al gewoon. Alsjeblieft. Dat is aan, tot de dinsdag, 11 juli. Yeah, yeah. We lopen door de straten De zon in ons gezicht We denken niet aan morgen En we voelen ons verlicht En in de verte Horen we de Piet We zijn allemaal opgetogen Want er klinkt een zomerslied en ik voel dat ik leef We vieren feest We dansen tot de ochtendzon We maken ons geen zorgen om Wat is geweest? We vieren feest De avond is van iedereen Niemand voelt zich hier alleen Hier op De zonnestralen lijken een gouden parasol, de spanning lijkt te stijgen en de pleinen lopen vol. De nacht blijft duren, liter schuimend bier, schouder aan schouder, zijn we dronken van plezier. Tot de ochtendzon We maken ons geen zorgen om Wat is geweest We vieren feest Een andere feestlied van dit jaar van Stamansemang Feest, hey. wat vinden we ervan? Het marcheert, er komen veel goede reacties binnen in de Radio 2-app. Marleen Roema uit Bilzen zegt, superlied, wordt zeker een hit. Eddie Le uit de landen is er vlugger van uh, gaan wandelen. Dus dat is goed. Er wordt uh, zo wat, wat tempo achtergezet bij Eddy. Um, Luc van Wassenoven twijfelt. Weet nog niet. Een paar keer horen zeker, maar wel goede zanger. En uh, nog altijd jammer dat hij weg is in thuis. Dominique Raas, top, top. Wat leuk, opgewekt nummer. Toppie, ook Els de Roeve, Prachtig lied. Erika Klaas, dus goedemorgen Peter en Kim. Wat een lied voor 11 juli. Top, we gaan dan het volle borst meezingen. Dus ja, komt helemaal goed. Dinsdag 11 juli is dan ook live op Vlaanderenfeest in Antwerpen TV-show. Op VRT1 nu het leuke is als je zelf iets te vieren hebt... <lacht> Laat dat zeker even weten in de app van Radio 2. 3 juli. Ah, jij bent jarig dan? Ja. Uh, subtiel, uh, Kim. Echt heel subtiel. Ik zit nu in het team, dus ik verwacht... <laughs> ja, maar, we nemen het mee, schema. Heb jij een uh, leuk cadeautje voor Kim? In gedachten? Ik ga erover nadenken. Ja, we denken hier nogal veel na. Punto, punto. Ken je dat spelletje, Kim? Ja, ik speel dat elke ochtend thuis mee. Ziezo, lieve luisteraar, je kan meespelen. Het voordeel is, als je meespeelt, Kim kan helpen. Gisteren heeft Gisteren Mag Maar dat? Ja, Jeroen Meus heeft proberen helpen, maar dat is volledig in de soep gedraaid. Oké. Okay. Dus we verwachten veel nu. Wil je meespelen? Let op. je ja, in de, tikt de soep nu. bij Jeroen Meus. Ja, ja, dat is inderdaad oh, een ah, beetje... Uh... <laughs> je tikt nu in je smartphone, in de app van Radio 2, op Reageer. Zo, tik. En dan... Punto, punto. Zo, twee keer, punto. En verstuur het gewoon even. We spelen al over twee minuten. Je hebt nog even de tijd. Succes. Papa? Gaan we naar Tableau? Ontdek alles over radioactiviteit en radioactief afval in de Tableau Expo in Dessel. Meer info op tableau.com. Met twee o's. En toen zag ik in de Efteling een boom die sprookjes vertelde. Er was een dag. En toen ging ik super snel in de pit en toen had Holle Wolle Gijs mijn papiertjes op. Papier! Ja. Dank u wel. samen een heerlijke zomerdag. En kopje je tickets op efteling.com. Nou, oh, leuk, mooi. Haha, ik ben toch wel goed bezig. Hier nog een ietsje verfsen. Oh, dat is hier mooi aan het worden. En deze heeft dat toch wel goed gedaan. Colora, dat is verven vol vertrouwen. Colora. Profiteer van 24 juni tot en met 2 juli van speciale actiekorting. Op zondag ook geldig in de webshop. Zeg elke Ja, papa. We gaan naar de camper morgen. Ja, om tableau te bezoeken. Mm -hmm. Met die supercoole expo ja. over radioactiviteit uh, en radioactief afval. Ja, en waar Met de Big dat... Bang, een 3D-skin van onszelf ja. en die bergingswandeling. Ja, inderdaad. En waar het echt er... zoveel te beleven is. Met al die interactieve opstellingen. Dat wil ik absoluut zien. Ah, wel. Ik wilde eigenlijk. Vandaag al vertrekken? <laughs> Ontdek alles over radioactiviteit en radioactief afval in de Tableau Expo in Dessel. Meer info op Tableau.com. Dat is Tableau met CO's. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van Watersport en Drome Resort. En nu even helemaal niks. It's is a Sunweb holiday. Sunlab. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 350 gram verse Belgische mergaisworsches voor de knaldiprijs van maar 4,49 euro. En voor daarbij een verse komkommer voor de knaldiprijs van maar 50 cent. Undo stress, elke barbecue verdient onze mergijs En onze komkommers. Aldi, altijd slim. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. En we zitten met een drummer. Goedemorgen, dag. Litte Gijzen uit Aarschot. Ja, goedemorgen iedereen. Litte, je bent leerkracht kunst en muziek. Ja, echt. Ja. Speelde in een bandje en zo. Eh uh, ja. Onder andere, ja, ik speel ook in een bandje. Belfodic, eh, onder andere. Dat is tribute aan alle Belgische muziek. Litte is ook een speciale naam, hè? Litte. Uh, ja. ja, dank u. Ik hoor dat heel vaak, uh, dat, dat mensen dat nog nooit gehoord hebben. Of dat het speciaal is. Dus, uh... Betekent dat ook iets? Uh, ja, mijn naam. Uh, voor de rest geen idee. <laughs> je luistert gewoon als we Litten zeggen. Heel goed, Litten. Litten, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter cadeau. De rest ga je aanvullen. En bij drie juiste antwoorden wil je een goedemorgen, goeiemorgen, morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet. Er is een speciale. Uh, als je het niet weet, dan kun je pas zeggen. Maar kun je ook zeggen Kim. En dan moet Kim het antwoord geven. right. Ja, dus gewoon telkens En dat telt mee. Uh, ja, ja, maar ja, het is binnen de tijd. Dus hoe, hoe meer je Kim zegt, hoe langer het duurt natuurlijk. Helaas. Ja, maar, ja. We kunnen die onderschatten. Mm. We, beginnen met de g we beginnen met de G van Gerard. Welke G is een geluid waar mensen zich aan ergeren als anderen eten? Eh. Uh... Gesmak. Welke H is een tentoonstelling die altijd wordt genoemd als tongtwister? Welke wat? Welke H is een tentoonstelling die altijd wordt genoemd als tongtwister? Welke een uh, tentoonstelling. Welke I? Oh ja, oké. Okay, ja, ik mag het er nog even bij doen. Je was uh, net. Welke I is een hut gemaakt uit ijs of sneeuw? Ik geloof. Even overlopen. De G, een geluid waar mensen zich aan ergeren als ander eten. Gesmak. Klopt, dan de een tenten tentoonstelling. Ja, totten tentoonstelling. Dat vraagt ook al veel, veel. Ja, het is dat, ja. En dan de IGLO is inderdaad een hut gemaakt uit ijs of sneeuw. Punto, punto! Litten, ze zijn binnen! Alright. Goed gespeeld, hier. Als je denkt, ik heb de hulp van Kim niet nodig, ik kan het zo zelf. Punto, punto in de app van Radio 2. Geniet van de dag, Litte. Punto, punto, punto, punto, punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Jij zat klaar, hè? Hey, echt, hè. Op scherp, wow. Man. Op scherp van de snee. Ja, wat is het. Zeg een boterham tegenop. Goeiemorgen. Dit is Hansen. Op AirBelgium.com. Air Belgium, Fly Belgian Class. Het ziet er al een beetje dreigend uit, maar genoeg over Kim de Brie. Vertel eens hey, Sab ja. Sabine Hagedoren. Welk weer krijgen we vandaag? Ja, um, kletsnat weer, niet voor het hele land. Op dit moment uh, zie ik buien over het uh, centrum en het noordoosten van het land. De rest van het land nog wel droog. Maar boven Frankrijk zit nog een uh, onweerachtige regenzone die onze richting uitkomt. En dus uh, geleidelijk aan, in de loop van de voormiddag al, vooral over het zuiden van het land, regen. En dan uh, vooral het centrum en het oosten. En zeker in het oosten krijgen ze soms veel langdurig en intense regen. Er kan ook onweer bij zitten. Terwijl het dan in het westen, en dat is dan vooral voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen het een pak droger blijft, misschien zelfs helemaal droog. En uh, daar hoort ook een matige, soms een vrij krachtige wind bij. Maar vanavond kunnen er nog een paar regen- en onweersbuien zijn met rukwinden tot 70 of 80 km per uur. Temperaturen zitten tussen 19 en 24 graden. Die regenboeken en die onweersbuien die verdwijnen dan in de loop van de avond en in het begin van de nacht richting Duitsland. Dan wordt het droog, krijgen we brede opklaringen en 10 tot 16 graden. Voor morgen redelijk wat zon en ook warmer, 27 graden. Het kan nog warmer in het weekend, zaterdag en zondag veel zon en tegen zondag zelfs richting 29 of 30 graden. Hopla. Het is maar tijdelijk, want begin volgende week wordt het alweer koeler. Te boeiend weer allemaal, denk je wel, Sabine? Vind je het goed aan 2930? Ja, no, ik vind dat niet slecht. Nee, dat is waar. Oh, dit is niet slecht. Dit is zo goed, man. Jeroen van der Boom, intussen al een paar jaar oud, maar wat een sorry morgen. En zo van Jeroen van der Boom. We hebben nog een kleine vraag van Kim de Brie, voor Kim de Brie. Gaan hebben we, straks... we een vraag. Ja, gaan we straks oplossen. Oké. Okay. Zometeen het nieuws van je buurt. Eén overal wacht. Eerst Shema Sajsa. Goedemorgen, Europese consumentenorganisaties klagen 17 luchtvaartmaatschappijen aan, waaronder Brussels Airlines. Want die laten passagiers extra betalen als ze groen of duurzaam willen vliegen terwijl dat helemaal niet kan. Vliegen is en blijft heel slecht voor het milieu. En in Krakau in Polen zijn gisteravond de Europese Spelen officieel geopend met een openingsceremonie. Er zijn 29 verschillende sporten en atleten uit 48 landen. Voor België doen er 188 38 atleten mee. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marije. De loodwaarden in het bloed van de kinderen die rond de Umicor-fabriek in Hoboken wonen, zijn op het laagste niveau ooit. Dat blijkt uit metingen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Dat komt wellicht omdat de meeste gezinnen die het dichtst bij de fabriek woonden verhuisd zijn. Bij tien van de 123 kinderen die getest zijn, lag de waarde wel nog te hoog. Vanaf het najaar komen er ook meer bloedonderzoeken verder weg van de Umicore-fabriek. I'm <laughs>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 en uh, heel veel rook, maar uiteindelijk bleek het toch uh, om iets vrij kleinschalig te gaan en kon de brandweer het vu vuur uh, ja, wel meteen uh, blussen. En uh, daarbij vielen ook gelukkig geen slachtoffers. In diezelfde buurt brandde afgelopen nacht ook een auto volledig uit. Wat daar precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Straks gaan zo'n 24.000 kinderen uit de bol op Pennenzakkerok aan het Zilvermeer in Mol. Al voor de 29 e keer wordt daar het schooljaar afgesloten met een muziekfestival en heel wat randanimatie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 Straks bezoeken de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima de stad Antwerpen. Ze doen dat samen met ons vorst, vorstenpaar. Om half twaalf begroeten ze de Antwerpenaren op de Grote Markt. Dan volgt een bezoek aan het stadhuis en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Nadien trekken de gekroonde hoofden naar het havenhuis voor een ontmoeting met bedrijfsleiders. En daarna gaan ze naar een Belgisch en Nederlands frigat aan het Steen om de samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse marine te ondersteunen. Rond half vijf is het staatsbezoek dan afgelopen. 22 graden vandaag, nu is het nog droog, maar straks zijn er felle buien mogelijk. In de Kempen kan er meer regen vallen. Morgen zonniger en warmer. En meer nieuws in de app van VRT Nieuws. De problemen haaien over, eens. Ja, op D17 van Kortrijk naar Gent. Opletten voor een ongeval, even voorbij Deinze. Er is wat vertraging, dus uh, ja, we kijken uit daar. Verder naar Antwerpen, een normale ochtendspits. Voorlopig toch naar Antwerpen ongeveer 10 minuten aanschuiven op D17 van Voorkruibeken. Uh, tussen Brecht en sint Jop op de 19 een beetje. En dan 20 minuten wel erbij tellen vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent ook geen echte bijzonderheden. Een kwartier vertraging richting de Kennedy-tunnel, zie ik daar. Naar Brussel nauwelijks problemen te melden vanuit Gent, maar vanuit uh, Antwerpen wel. Op de E19, 20 minuten sta je daar te bumperen vanaf Zemst. Ik zie ook op de e 314 een kwartier tussen Tieltwingen en Holsbeek. En een half uur vanaf Overijs op de E411. Dat kan te maken hebben met het feit dat er momenteel geen treinen rijden tussen uh, Ottigny en Brussel. Dus veel meer mensen met de auto zo te zien. En dan de binnen- en de buitenring rond Brussel. Dat zijn twee files van een kwartier. Op de binnenring tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Eigenbraak. Prachtige berichten die binnenkomen, onder andere... Christel Manshoven uit Hasselt. Als ik Kim de Brie zie, word ik instant gelukkig. Ze straalt altijd een zekere humor en positiviteit uit. Vind ik en jij lacht ermee. Een gekke Kim. Zegt er ook nog bij Vind ik dat je gek nee, maar Het is super tof de berichtjes die binnenkomen. Christel, uh, leuke tip, want... Jij bent dringend op zoek naar een paar extra volgers op Instagram. Ja, ja maar nee, echt waar. Ik zit aan 9.975 volgers. Oké. Okay. Maar ik zou graag aan de 10.000 geraken, omdat je dan zo'n blauw vinkje kan aanvragen. Oh. Om echt officieel te zijn, want er worden tegenwoordig zoveel nepprofielen van mij aangemaakt. Is dat zo? Ja, ja, ja. ja, ja. Zo mensen die schaamteloos echt mijn, mijn profiel kopiëren en foto's gebruiken. En, en wat, waarom zijn dat dan fans? Of, uh? Ja, geen idee. En misbruiken ze dan de, die profielen ook om geld te vragen aan mensen? Of... Geld weet ik niet, maar zo beginnen chatten ook en doen alsof. en Ik vind dat niet tof. Ik zal dus... er proberen mee houden dan. Maar, vooral, je hebt er dus nog 26 nodig en dan je ah, 25. 25, veel. ja. Okay. Dus Kleine at, oproep. Het at ga daar nu even naartoe als je Instagram hebt. Heb je dat niet? Installeer, dat is echt niet moeilijk. Volg haar en hebben we een gelukkige ja, Kim. Dat zou fijn zijn, ah, dankjewel. Over een half uur is dat geregeld. Zo. Denk je? Ja, tien minuten. Zeven over half acht. Goedemorgen. <lacht>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 Deze zomer moet je lekker niks. Behalve goed gevoel lezen. Leer alles over Jomo of de Joy of Missing Out. Lees hoe zalig een weekend unpluggen in de Westhoek kan zijn. En ontdek hoe je een orgastisch leven kan leiden. Nu met Coralie Zomerbox voor maar 12,50 euro extra. Alles begint bij een goed gevoel. Nu in de winkel. Als je op vakantie gaat, dan heb je graag je lievelingsspullen bij de hand. Mevrouw, dat is 12 kilo overgewicht. Dat is wel een extra toeslag. Ah ja? oh, ik zei toch dat je te veel boeken bij hebt. Geen een paniek.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 Ziezo, zo eenvoudig is dat. Dank je wel. Zeg nog eens dat er geen kat luistert. Radio 2. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Peter van der Vijre en Kim de Brie. Hey, 2 dj Kim De Brie, dat is vandaag een beetje onze reisgast. Maar let op, want dat is belangrijk, je kan ook op Droomreis. Daarvoor luister je elke ochtend zeer goed om 10 over acht. Dat is over ja, een goede 30 minuten. Dat is veel waard, hè? Ja, ja, ja. Op radio2.be, als je daar klikt op uh, ik ga op reizen en ik neem mee, dan zie je hoeveel. Je kan bijvoorbeeld, als je dat wint, een exotische trip maken naar Montego Bay in Jamaica... Helderblauwe water, resorts met privéstrand zwemmen met dolfijnen, snorkelen, bobsleeën. Kussen ik... nu en Ook, ja, ja. Sowieso. Vlucht, vluchten all-in-hotel. Het is maar een voorbeeld, maar je kan het dus zelf kiezen. Het enige wat je moet doen, het spel spelen. Elke ochtend hoor je welk voorwerp je nodig hebt. Stop het in de koffer en maak er een foto van. Nu nog niet, volgende week woensdag. Als je niet kan... Luister of kijken. Ga naar onze Goeiemorgen morgen Instagram en volg ons daar ook. Net zoals ja. je Kim de Brie intussen volgt. Het is gelukt intussen. Hè? Het is zot, hè. Lekker, hè. Heerlijk, dankjewel. Het over een half Lijkt. uurtje, hoor je wat er in de koffer stopt wordt. Uh, het zal door Kim de Brie zelf gebeuren. Margot van de regio. Op dit moment is het nog niet aan het regenen in Herzele, maar er is een belangrijke, belangrijke wielerwedstrijd. En onze Margot van de Regio, die hoor en zie je nu in de app van Radio 2 of op VRT1. Want die, is, uh, ja, die staat er met een fiets en staat ook met iemand met een roze broek die misschien ook gaat fietsen. Wat is er aan het gebeuren, Margot? Wel, die iemand, dat is een naam dat je nu al moet opschrijven, dat is Leentje van Meirhagen en die start straks als eerste van de 44 vrouwen in het Belgisch kampioenschap eh, tijdrijden. Ze ziet er fantastisch mooi uit, eh, met een roze salopet, straks zal dat in een heel mooi eh, koerstenuutje zijn. Maar het zotte is, Leentje, een jaar geleden had hij nog nooit op een tijdritfiets gezeten en je dacht, ik ga daaraan meedoen. Ja, dat klopt. Ja, een jaar geleden, het is zelfs twee maanden geleden, dat ik nog nooit op het eitraad fiets had gezeten. Ja. En uh, waarom ben ik daarmee begonnen? Um, ik ben zelf aan het BKT-rijden geweest in Gavre vorig jaar. En mijn neef deed mee. En een vriend Victor Kampenaarts. En toen had ik zoiets van: waarom zou ik daar zelf niet aan meedoen? Ja, waarom? Alsof, alsof het super simpel is. Um, maar daar komt wel best wat zelfdiscipline en voorbereiding bij kijken. Hè? Ja, dat klopt. Je moet echt. Uh, uw leven volledig omgooien eigenlijk. He. Ja, je moet je organiseren, combineer dat ook met een fulltime job. Ik woon in Brussel, ik werk in Brugge, dus dat is constant. Waar ga mijn fiets staan? Uh, feestjes opgeven, uh, alcohol, geen alcohol drinken, je eten aanpassen. Dus ja, heel veel dingen die je moet aanpassen. En had je, de, had je daar moeite mee? Eigenlijk niet. Eigenlijk was het, als, als ik, ik, ik ben iemand, als ik een doel stel, dan haak ik ervoor en... Het was veel minder, uh, minder moeilijk dan, uh, dan gedacht. Ja, Een jaar is uh, lang en kort tegelijkertijd wel. Hè. Ben je er klaar voor, voor straks? Ik ben er volledig klaar voor. Ja? Je ja. zei het net al, ik kijk er keihard naar uit om over de finish te rijden. Dat klopt. Echt superhard. Het zou echt zijn. Ja, het voordeel dat je wel hebt, uh, jouw zus die woont hier in de streek, je kent het parcours hier goed. Maar wat is eigenlijk je doel voor vandaag? Wat wil je bereiken? Eigenlijk heb mijn doel al bereikt. Het was, ik wil meedoen aan BKT-treden. Hoe dat ik er raak, ik zie wel. En dus ik sta hier. En dat is, uh, allez, da daar ben ik super blij mee. Maar moest ik echt kunnen dromen, dan zou het leuk zijn. Moest ik niet laatste zijn. Ja. Je hebt nu wel al gewonnen. Dat kan ik je wel al op een, een papiertje geven. Heb je eigenlijk, want je, je start straks tegen Lotte Kopecky onder andere. Wout van Aert, Remco Evenepoel, die fietsen hier vandaag ook mee. Heb je die mannen al gehoord? Nog niet, maar ik begin pas om twee uur, dus hebben we nog even. <lacht> nog niet dus. Nee. Maar wie weet, dat komt wel. Ik denk dat er wel een berichtje in uw mailbox gaat zitten straks. Uh, er komt heel veel volk kijken, supporter voor u. Zelfs uw collega's hebben een dag vrij gekregen vandaag. Ja, dat is echt super. Ik werk dus bij Cirkel Brugge en iedereen leeft daar ook mee. En, uh, en ja, dus de CEO heeft gezegd aan iedereen, pak maar congé deze namiddag en ga maar gaan supporten. Dus ze zullen hier ook staan. <lacht> Wat is het eerste dat je morgen gaat doen? uitslapen. Ja? Ja. Toen. Dat is lang geleden? Super lang geleden. Ik kan me niet meer herinneren wanneer dat er was. Oké. Okay, Leentje, ik wens u super veel succes. Ik zeg het, voor ons, allez, voor mij heb je nu al gewonnen. Kunnen we jou volgen straks via Instagram of zo, dat je het allemaal gaat presteren? Ja, ik heb een Instagram, Leentje from Marketing en uh, een ander, de live track van De Bond. Oké, okay, kijk. Ik was eigenlijk eerst voor Lotte Kopecky, maar schrap die naam. maar ik ben nu mm. voor Leentje oh. van Meerhagen, want die gaat dat vandaag sowieso oh. fantastisch doen. Lang leven Leentje. Volg het allemaal op Sporta en ook gewoon bij ons op Radio 2. Argo van de regio. Ik ga dat morgen ook doen. Wat eentje doet. Het dacht tijd rijden. Uitslaan. Oh, het is mijn gert verlust, ik kan op mij komen schuiven. Nou ah ja, dat is waar. Ja, het zal wel gezellig worden, denk ik. En met je hele gezin op reis. Goedemorgen, morgen zorgt daarvoor om tien over acht. Dan hoor je het eerste voorwerp dat je nodig hebt om in de grote finale te raken. Volgende week vrijdag live op Brussels Airport. Ik ga op reis en ik neem mee Kim de Brie. Ja, stel je voor zeg. Ben je al zeker of niet? Uh, nee, ja, ik moet er nog even over nadenken Kim, maar dat is, dat is niet erg. Ik heb een positief gevoel. Oké, okay. ja, dat... we zijn op de goede weg. Ja, Vraag mensen... dan ook of dat omgekeerd zoiets? Uh, en, en hoe is het bij jou, het gevoel? Valt mee. <laughs> en ja, Intussen heeft ze ook meer dan 10.000 volgers op Instagram. Uh, we gaan naar de 20.000. Dus, uh, ja, bijvoorbeeld... legt de lat nog wat hoger van de heren. wel. Kim van ons, die is op reis onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Dus elke ochtend een nieuwe gast vandaag. Kim de Brie dus van Radio 2. Wat was je laatste reis? Oh, paasvakantie, Italië. Twee ja. weken regen. Dat is niet goed. God, maar echt waar. Dan ga je naar Zuid-Italië, dan denk je van: oké, okay, de batterijen opladen en echt nee. twee weken regen. Slecht plan, had je niet moeten doen. Ja, maar ja. Ja, het is dat. Ja. dat kan je niet voorspellen. Hè. Luister en kijk even mee in de app van Radio 2 of VRT1. Want wat kiest Kim de Brie als ik drie reisdilemma's voorleg? Moeten we elkaar toch beter leren kennen? Denk gerust even mee, lieve luisteraar, wat jij zou kiezen? De eerste die we gaan uh, voorleggen... Ik ga op reis en ik neem mee. Vliegtuig of camper? Eerst het vliegtuig nemen om dan met de camper rond te trekken. Ja? Ja. En je gaat niet met de camper heel de tijd... Uh... Nee, vind ik niet. Um, maar het was wel fijn. We hebben dat twee keer gedaan. Eén uh -huh. um, keer in Nieuw-Zeeland. Vier weken rondgetrokken met de camper. En dan ook nog in Australië. En dat is wel gemakkelijk, hè. Zo'n huis op wielen. Je ja, hebt maar... altijd alles mee. is toch klein? Dat is klein, maar wel fijn omdat je alles mee hebt. Dat, en slaapt dat lekker? Niet slecht, als je je eigen kopkussen mee hebt. Ja, dat, dat natuurlijk. Oké, okay, volgende: uh, zwembad of zee? Het zwembad. Waarom? De zee is toch de wijdheid van de. Je ziet niet wat er tussen je benen zwemt. <lacht> Wacht. Dat is toch waar? Wacht, Wacht. Nee, je ziet niet wat er tussen je benen zwemt Dat is, uh... oh, dat is ook zo zout Tenzij, Ja, dat, uh, dat is een beetje een nadeel. Slok binnen bloh. maar Het, is toch, ja, het, is toch van het kan afdus... fijn zijn, een beetje ja. in die golven eenmaal. Maar als ik moet kiezen, dat Want, vraag Want de Noordzee, dan zeggen ze van wow, dat, is, uh, dat is grijs en zo nee, nee, de Noordzee, dat is een zilveren zee oh. Het is zo is wijd is En oneindig Ja, En diep, en nat En soms is het ook fijn om niet te weten wat er tussen je benen zwemt wow. <laughs> Toch liever wel gek programma wordt dit, hoor. Oké, okay, de laatste dan maar. Een museum of een safari met wilde dieren? Ah, de beestjes. Ja? Ja, ik hou wel van de natuur en van dieren zien. Um, we zijn zo in, in Thailand. Eigenlijk, ik weet niet of het oké okay is om te zeggen, maar we zijn in Thailand naar zo'n... Uh, Tiger Kingdom geweest. Ik dacht dat het naar een vrouw was geweest. Nee. nee. Een Tiger Kingdom, ja, wat is dat? Zo waar ze, ja, tijgers, ik vind dat heel fascinerende beesten. Hè. Ja. En ik wou er zoiets bij. Gaan echt letterlijk bij in een kooi. Oei, hè? Ja, dus ik weet eigenlijk niet of dat oké okay is, want die, nee. die beesten die zijn wilde beesten, hè? Dus maar we hebben dat wel gedaan. En ik vond dat wel heel indrukwekkend. Maar like, is dat niet fout gelopen? Bijna. Echt? Ja ik heb zo een tijgerstaart tegen mijn kop gehad en dat pijn ja. dat is hard die meppen die kunnen echt serieus meppen maar je, ja waarom doe je dat waarom ga je in een kooi met een tijger ik kan niet ja, gegeten worden Tomma was we, we dat we dat echt samen gedaan dus ik met mijn man en dochter stond buiten Oh, nee. Oh, dat, dat kind zag bijna haar ouders aan, aan stukken gevreten worden. Ja. Wat een avontuur hier ben jij, Kim Achteraf De Brie. Gezien. Ja, ik moet me toch nog even bezinnen. Ja, jou op moet jouw met... Dus uh, we, gaan, we gaan niet in de zee. Nee, je bent vooral... ook een tijger, Peter. Want... Ja, maar... <laughs> maar vooral, je gaat niet naar de zee, want je ziet niet wat er gebeurt. Maar we willen een kooi met een tijger. Je bent een figuur, De Brie. Oh, my, oh my. Het is vijf voor acht. Alleen, Vrij. Het is vooral. Vooral hier vanochtend. Mooie muziek, hoor. Maroon 5. This Love. De Kim van Tijgershout. Jongens, jongens, we zijn nog even aan het bekomen allemaal. Houtbewerking, haarzorg, autotechnieken, dans. Overal in het praktijkonderwijs vind je kanjers van leerkrachten. Maar wie is dit jaar de allerstrafste? Radio 2 gaat samen met klassen op zoek naar de praktijkleraar van het jaar. Deze week maken Al en de genomineerden bekend. Ja, we sturen onze Sharon's Legers elke dag naar een school... om het goede nieuws te brengen. Tijdens de les ontdek het deze week elke voormiddag bij Radio 2 Anne en Daan en in de Radio 2 app Carrefour zeg, maatjes wat zegt u daar? Bij het staartje nemen en zo naar binnen laten glijden voor mij ene zonder ajuin, want ik heb nog een date ah oh wel, het is het nieuw seizoen hè? tot dinsdag bij Carrefour onze fantastische nieuwe maatjes twee kopen, twee gratis ook op carrefour.be carrefour. we hebben allemaal recht op het beste met Bike Republic loop je zomer gesmeerd Krijg nu bij aankoop van een e-bike een gratis servicepakket ter waarde van 300 euro. Surf naar bikerepublic.be Deze radiospot.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 Jou als klant reduceren tot het saldo op je bankrekening. Een goeiemorgen meneer, 245.000 euro. Doen we niet. Te weten komen waar je echt van droomt? Zeg, zo'n tiny house, lukt dat ook mijn tiny leningske? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Welke reisvoorwerk moet er absoluut in de koffer? Je hebt het nodig om die prachtige droomreis te winnen. Het gebeurt allemaal over 10 over acht. Kan je klok zetten op 8 uur exact Goedemorgen. Consumentenorganisaties klagen luchtvaartmaatschappijen aan die hun klanten onterecht laten betalen om groener te kunnen vliegen. En sommige gemeenten kunnen hun eigen inwoners financieel helpen om een huis te kopen. Europese consumentenorganisaties dienen een klacht in tegen 17 luchtvaartmaatschappijen, waaronder Brussels Airlines. Want zij beweren dat het mogelijk is om groen of duurzaam te vliegen en ze laten passagiers daar ook extra voor betalen. Maar luchtvaartmaatschappijen moeten de passagiers juiste informatie geven, want vliegen is altijd slecht voor het milieu, zegt Laura Kluis van de Belgische consumentenorganisatie Testaankoop. We hopen dat de Europese commissie zal duidelijk maken aan de luchtvaartmaatschappijen dat dit soort van uitspraken niet kan, omdat ze verkeerd zijn. En dus uh, we hopen dan dat de consument eigenlijk correct geïnformeerd gaat zijn over wat de impact is van vliegen. En die impact is er, die is enorm. En vliegen kan gewoon niet duurzaam. Dus dat zou ook niet zo mogen worden voorgesteld. De crisis binnen de federale regering is nog niet voorbij. Minister van Buitenlandse Zaken, Labib van MR, ligt onder vuur omdat ze reisvisa heeft gegeven aan een Iraanse burgemeester en zijn medewerkers, zodat ze naar een congres in Brussel konden komen. Gisteren heeft ze daar uitleggen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 Zo'n 90 Vlaamse gemeenten kunnen binnenkort mensen uit de eigen streek helpen om een betaalbare woning te kopen. Dat heeft het Vlaams parlement goedgekeurd. Gemeenten waar de prijzen erg hoog zijn, kunnen geld geven aan mensen die een band hebben met de gemeente om daarmee een bouwgrond of huis te kopen. Daar zijn wel enkele voorwaarden voor, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependalen. Eerst en vooral natuurlijk mag de koper dan geen ander onroerend goed bezitten, dat is evident. Hij moet voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden en uiteraard moet hij een zekere binding hebben met de streek. En dat is natuurlijk om te zorgen dat mensen die vandaag geconfronteerd worden met die sociale verdringing door die hoge huizenprijzen, dat men die een voetje voor kan geven om toch nog de kans te geven om een woning te kopen in de eigen streek. Wanneer je het huis Nadien doorverkoopt, moet dat gaan naar iemand anders die aan de voorwaarden voldoet. Anders krijgt de gemeente het geld van de grond terug. Belgische webshops hebben vorig jaar voor bijna 14 miljard euro producten en diensten verkocht en dat is 2 miljard euro meer dan in 2021. We hebben heel wat verschillende dingen gekocht zoals concerttickets en reizen, maar ook sportartikelen en elektronica. Ook kleinere webshops met een heel gespecialiseerd aanbod verkochten meer, zegt Grete Kokor van Sector Vereniging B-commerce. We zien vooral dat een aantal nichewinkels het heel goed doen. Ik denk bijvoorbeeld aan Loop die van die earplugs maakt waardoor dat je minder geluid Last hebt bij een concert of van een handel waar dat er ecologische verven worden aangeboden. Echte niches doen het eigenlijk heel sterk online. In de Amerikaanse staat Ohio heeft een peuter van twee jaar zijn moeder doodgeschoten die acht maanden zwanger was. Het jongetje had in de slaapkamer van zijn ouders een geladen pistool van zijn vader gevonden. Het kind stapte ermee naar zijn moeder en schoot haar in de rug. De vrouw kon zelf nog de hulpdiensten bellen, maar overleed later in het ziekenhuis en ook de baby overleefde het niet. Volgens Amerikaans onderzoek heeft ongeveer 40% van de Amerikaanse gezinnen vuurwapens in huis en vaak zitten die niet veilig opgeborgen. I'm Voetbalclub Union moet op zoek naar een nieuwe trainer, want er is geen akkoord gevonden met Karel Gerards over een nieuw en beter contract. Hij werd met Union afgelopen seizoen derde in de Belgische competitie en hij bracht de club tot in de kwartfinale van de Europa League. Het is nog niet duidelijk wie Gerards zal vervangen als trainer bij Union. En in Krakau in Polen zijn gisteravond de Europese Spelen officieel geopend met een openingsceremonie. In 29 verschillende sporten doen atleten uit 48 landen mee. Er zijn ook 138 Belgische Atleten. Kevin Borlée en Camille Laus mochten de Belgische vlag dragen tijdens de En Dit is het nieuws uit jouw buurt. De stad Antwerpen breidt de nachtopvang voor dak- en thuislozen in de zomer uit tot 65 bedden. Dat zijn er 10 meer dan nu. De vraag is toegenomen. En nog nooit is er zo weinig lood gevonden in het bloed van kinderen rond de Umicore-fabriek in Hoboken. Al blijven de waarden soms te hoog. We beginnen de dag droog, geleidelijk aan meer wolken en felle buien vooral in de Kempen. We halen 22 graden. En meer nieuws uit je buurt vind je in de app van 14nieuws problemen op een donderdagochtend hajo, vertel eens. Uh, op de 17, daar beginnen we van Kortrijk naar Gent, daar moet je even voorbij Deinze opletten voor een ongeval, zie ik. Het is uh, 10 minuten aanschuiven vanaf Kruishoutem. Uh, naar Antwerpen hebben we geen te problematische spits, zie ik. Uh, maximum 20 minuten ben je kwijt vanaf Haasdonk op de E17 bijvoorbeeld, en vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven is dat een kwartier op de E313 en E34 dus. Normale spits ook op de Antwerpse ring richting Gent, max. 10 minuten aanschuiven richting de Kennedy-tunnel, richting Brussel is wel wat moeilijker hoor, daar zijn er files tot een klein half uur gemeten dat is zeker zo op de E19 vanaf Zemst, op de e even kijken, de E40 inderdaad, vanuit Leuven, van Everberg tot Rijers en ook erg druk vanmorgen op de E411 vanaf Overijs. Het heeft te maken misschien ook met het feit dat er geen treinen rijden momenteel tussen Ottigny en Brussel, dus meer mensen met de wagen. De binnenring rond de andere files dan trouwens, ze zijn een stuk korter richting Brussel, dat is wel goed nieuws. Dan uh, op de ring in Brussel wel vrij veel verkeer. Het is daar ook flink aan het regenen momenteel. Je vertraagt een klein half uur van Woutersbrakel tot Beersel. En dan nog eens 20 minuten van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitering 20 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. Dan uh, ook veel regen momenteel in Limburg wordt er gemeld. Dat levert ook wat files op op de E313 naar Hasselt. Het is 20 minuten rijden van Ham tot Lummen. En in de andere richting van Luik naar Lummen, daar is de afrit in Tongeren gesloten, komt door een defect voertuig. En tot slot op de E40 van uh, Aken naar Luik inderdaad sta je een half uur in de file van Herve tot Herstal. Hmm, ham Herve, lekker. Ja. He? Combinatie, perfect. Echt waar. Herve, mm, heel lekker kaas. Kim Dat de Brie? Is de Brie, ook lekker. Brie. Ah, <laughs> ook ah, lekker kaas. We Minimax. Minimax. Minimax waterontharders. Ja. Ja. <laughs> Oh, jongens, ja. Goeiemorgen, morgen. Lang verhaal. Ja. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Ja, ja. Hey, hey, hey. Intussen bijna 11.000 volgers op Instagram. Kim de het gaat lekker hard. Je overdrijft graag, hè. 10.300, maar we zijn op de goede weg. Deze ja. Laten we maar binnenkomen, hoor. Maar vooral dat ene voorwerp dat je nog nodig hebt om op reis te gaan volgende week. Yes. Ja, een paar minuten. Van de Style Council, het is tien over acht. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. 22 juni, de tweede dag van de zomer. Een lekker veel regen zometeen. In Limburg is het al aan het regenen. Goeie moet er allemaal. Ja, daarnet dat nieuws, de dag dat je hoorde op radio 2. Dat een, een peuter van twee. Zotuin. eigen mama heeft doodgesproten. waar Kom binnen hoor. Ja, alleen in Amerika zeggen ze dan. Ja. Waanzin, waanzin. Ja, die verhalen blijven duren, maar daar wordt niks aan niks gedaan. Niks aan gedaan, niks, niks, niks. Die wapenwet, dat is, ja... Pff, zeer bizar. Schrijnend. Zet die stem, wie is dat? Ja, dat is Kim de Brie natuurlijk van Radio 2. Want onze Kim van Onsen, die is even op reis naar het huwelijk van Thibaut Courtois. Dus uh, elke dag iemand anders. En Kim, die is naar Italië op reis geweest, zou ze niet meer doen. Je bent daar herkend. Ja, Jawel zou ik wel doen, maar ah, ja. het regende, het regende ja. gewoon twee weken non-stop. Ja, ja, ja, op een gegeven moment hebben we de boot genomen naar Capri en uh, we stapten af en ik. Van de radio. Ja, hey, hallo. En Julie Persigale, zo heet ze, uit Deinzen, is nu aan het luisteren. Ze zegt, we zagen elkaar in de paasvakantie op de boot vanuit Capri. We kunnen ervan meespreken dat we toch meer zon hadden verwacht. Maar het moment dat we jou stralend zagen glimlachen, kwam de zon in ons hart. Ja, dat mooi. Lieve luisteraar, morgen is dan aan Gert Verroost, maar dit is een belangrijk moment. Jij kan ook op een droom reis. Daarvoor luister je elke ochtend zeer goed. Rond tien over acht gebeurt er dan spelen we een spel. Ik ga op reis en ik neem mee... Elke dag hoor je welk voorwerp je nodig hebt om in de grote finale te geraken van volgende week? Vrijdag, live in Brussels Airport. Als je die wint, dan kan je bijvoorbeeld op safari in Zuid-Afrika de nationale parken zien, de wijngaarden, boel prachtige steden, lekkere wijn, vlucht, buurwagen, budget om er te verblijven, het kan allemaal, maar jij kiest, het zijn maar voorbeelden. Ga naar radio2.be en klik op de droomreis. Je moet ons wel meenemen. nee. <laughs> Stel je voor, oh, gaar met die mensen. Dat oh, zou mooi zijn. Zo als helemaal kleine letters. En je moet Peter en Kim meenemen. Ja. Dus dat spel. Elke ochtend hoor je welk voorwerp je nodig hebt. Ik ga op reis en ik neem mee. Hou alles goed bij. Tot en met volgende week woensdag. Als je niet kan luisteren, volg ons gewoon op de Instagram. Vandaag steekt Kim iets in de koffer. Iets heel belangrijks. <hums> dat je altijd moet meenemen op reis. Wat neem je mee? Zelfs in Italië als het regent. Zonnecrème. Zonnecrème. Lap in de koffer. Dus pak een bus zonnecrème of haal er nog één. Zet hem in die koffer. Belangrijk, hè? Ik heb ja. zo van, die, van die bruine vlekjes. Dan is het extra belangrijk om goed beschermd te zijn. Ja, uh, om je te con laten controleren. Ja, ja, ja, ja. Welke factor gebruiken? 50. 50 Vijftig echt, gewoon los. Kijk, ja. voilà. Vijftig plus. Oké, okay, die is nog lekker vol. Je mag die in de koffer steken. Je moet hem wel hier laten, dus jij moet er niet in ah, de sorry. Echt waar, hè? <laughs> maar dus, nu nog geen foto nemen, maar wel al zonnecrème insteken. We zeggen het vandaag niet meer, als je toch nog wil weten, onze Instagram. En morgen, een nieuwe, wat zou Gert verroest, in een koffer steken. Zonnecrème dus. Ja, sowieso. Volg nu goedemorgen morgen op Instagram. Ja, het goedemorgen. Morgen. En ga ook op reis. Radio 2 ik trouwens jouw tienduizendste volger op Instagram. Goedemorgen Sandra De Lelio uit Assen. Goedemorgen morgen. Ja, goedemorgen morgen. Zeg, Sandra. dankjewel. je Je hebt uh, Kim een prachtige dag bezorgd. Super, super. Daar doen we het voor. Geweldig, Sandra. Waarvoor zouden we Kim eigenlijk moeten volgen, Sandra? Op haar Instagram. Welke um. foto's zijn je bijgebleven intussen? Ja, ik heb nog niet zoveel kunnen zien omdat ik er pas bij ben. Maar uh, ja, zo van zee en zo. Ik denk zeker dat ik ze deze zomer ga volgen. Ja, alle prachtige artiesten ja. die elke avond langskomen tussen ja. 6 en 8 bij Radio 2 BNB. Nee. Je mist niks meer vanaf nu. En zoek de tijgerstaart, ja. Ook dat. Fijne ochtend, ja. dankjewel. Mij je dag. Mijn gedacht. Kim De Brie, populaire Radio 2-DJ. Uh, misschien dat dit een beetje minder wordt, want je hebt een heel duidelijk gedachte. Weg met al die volgers. Ja, sorry. Ik heb ze net uh, van elkaar geharkt. Ja, nee, ik um, ga me onpopulair maken, maar ik ben er zo hard voor een rookverbod op terrassen. Er is toch niks ergers nu in de zomer. Je denkt van, ah, fijn weer, terrasje doen, je zetje, iets lekker eten. En dan staat er, begint er zo naast u iemand aan een sigaret te trekken en al die een doemp in uw gezicht. Ah, ik vind het verschrikkelijk. In mijn hoofd was dat op sommige terrassen al. Een, een rookverbod? Ro is dat niet zo? Nee. Mag ik even nee. naar de mensen van het VRT Nieuws. Misschien restaurants die het zelf hebben beslist, dat dat niet mag? Misschien dat, ja. Dat ze, ja, ik vind het echt. Het moet komen. Heb je zelf ooit gerookt? Nee, nooit. Nooit, nee. nooit, nooit. En er zou eigenlijk ook gewoon een rookverbod in het algemeen moeten komen, als het van mij afhangt. Ja, dat, dat is een uh... andere kwestie. Maar zo gewoon nu in de zomer terrasjes doen, dat, dat, dat verpest meteen alles. Ja, maar het... Is daar ooit een voorstel rond geweest? Er moet van wel, want het bestaat nu toch al vrij lang in restaurants en cafés, maar uh -huh. op het terras... Je hebt ook van die afgesloten terrassen, waar de rokers direct, dan... ja, blijkbaar ja. ook niet weg kan, en dan voelt het ook wel heel hard. Het rookverbod op café heeft er wel voor gezorgd dat er heel veel extra terrassen bijgekomen zijn, ook in de winter, ja. waar mensen dan wel weer roken. Maar zo bijvoorbeeld hij, aan een ziekenhuis, aan de buitenkant ook. Hè. Daar mag je dan oh, dat is een ziekenhuis binnen, en dat is gewoon in de doem. Hier, hetzelfde, hè. Je komt de VRT binnen, daar hangt dan, dit is geen rookzone. Ja, ja. iedereen staat er het uitdoofkot. Vergeet ja. het, hè. Maar bij, bij ziekenhuis inderdaad, het beeld van een ziekenhuis waar iemand met zo'n uh, ding, zo'n staaf, hoe heet dat? Ja, zo'n zo ding. Zo'n spel zo uh, die in je arm zit en dan een sigaretje staan. Uh. Dan denk je van, nee, nee, dat kan de bedoeling niet nee, zijn. Nee, maar ja. Jouw reactie, misschien zijn er wel rokers die dit uh, niet oké okay vinden, deel het zeker in de app van Radio 2. Het mag. Een barbecue, dat is soms. Ik heb het te warm, joh. Maar een barbecue met Lidl, dat is. Amai, dat, doet goed. Tot en met dinsdag, één pot premium roomijs plus één gratis. Dat is maar 3,39 euro voor twee potten. Weer een geslaagd moment dankzij onze lage prijzen. Lidl, voor iedereen die telt. Horta, Horta, Horta. Voel de dankbaarheid van uw viervoeter. Lekkere Tot en met zaterdag, elke tweede zak hondenvoeding aan halve prijs bij Horta. Tegenwoordig kan alles op de energiemarkt. Dus altijd het laagste energietarief hebben ook. Met June Switch. Ontdek het op june.energy Goedemorgen Morgen Peter en Kim morgen. dancing to the music vibe And the boys Just the girls With the girls in their hair While the shout and men just sit way over there And the songs They get louder Each one better than before And you're singing the songs Thinking this is the life And you wake up in the morning And your head fits with the stars Where you gonna go Where you gonna go Where you gonna sleep tonight And you're singing the songs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 Dit is de live van Aime McDonald. Ja, jongens, Kim Mag de Drie, hier aanwezig. Uh, ik heb iets gezegd, vrees. Je hebt een doos van Pandora opengezakt. Goedemorgen morgen. Ja, luister en kijk mee als het radio maar een beetje luider, want jouw gedacht vanmorgen Kim de Brie was... Een rookverbod op de terrassen. Heel veel mensen die willen reageren. Ja, even in de grabbelton van de reacties. Oh, het stopt niet. Het stopt gewoon niet. Um, prachtig idee, zegt Rina van den Bergen, volledig mee eens. Karen zegt dan weer altijd dat geklaag over roken op een terras. Jullie hebben ons al buiten gekregen en nog is het niet goed. Ja, ja. In Zweden is er een volledig verbod. Dus jij zou gewoon naar Zweden verhuizen? Mooi land, hè? Ja. ja, ik ben echt helemaal onder de indruk. Ik, ik ga even kijken naar Bjorn Kouwelier uit Kuurne, Dat is een roker. Bjorn, goeiemorgen. Goedemorgen deze morgen. Ik wou even horen, wat vind jij ervan? Uh, ik vind het weet uh, feite wel... Uh, van Kim vind het onterecht. Want uh, ja, wij als roker zijn in de tijd al naar buitenverband geweest. Uh -huh. uh, winter, zomer, uh, regen, sneeuw. Uh, ik ben naar buiten verband geweest en sorry, maar ik vind uh, het een onterechte reactie. En is, het, uh, is de mogelijkheid om. Ja, ik weet het, dat klinkt ook weer ghetto, maar joh, om jullie een aparte plaats te geven op het terras, zodat je mensen die het niet fijn vinden niet lastig valt? Nee, het weet, we zitten naar buiten in open ja. lucht. En ik vind ook. Um, ja, sorry. Ja, maar open lucht, erbij, maar het hoop. komt toch. De richting komt uit van de richting. waar de wind komt, altijd. natuurlijk. Hè. Dat altijd is meestal de verkeerde kant. Hè. Ja. Het verbrot zo ja, het eten en echt... de smaak en de gezelligheid. Hm. Ik snap het, hè? Maar. Ja, maar ik vind het al wel. Uh, sorry, maar. We gaan wel niet, we niet meer roepen. Blijf dan gewoon binnen, binnen het restaurant of gewoon binnen een café. Sorry. Is ook een mogelijkheid. Daar mag het inderdaad niet. Bjorn, dankjewel voor je reactie, man. We gaan er, het wordt dankjewel. moeilijk om eruit te geraken. Dat voelen we nu al. Ron Janssen uit Sint-Gilieswaas. Dag, Ron. Goedemorgen. Goedemorgen, iedereen. Ja, het gaat niet alleen over rokers, het gaat nog over iets anders. Vertel eens. Van vepen, dat is ook zoiets vreselijk eigenlijk. Vepen, ja. Heb, uh... Ja, ik heb zelf vroeger ook gerookt gehad, ook en ik ook gezeten en ik heb het allemaal wat gehad. Mm -hmm. En op dat moment besef je dat niet, omdat je je zintuig, een heel belangrijk zintuig, en dat is het reukorgaan, je bent dat kwijt. Hè? Ja. En wanneer je dan tot op besef komt en je zegt van kom, ik ga toch stoppen met al die troep, dan, dan komt dat vrij. En nu heb ik er zelf heel veel last van, nu begrijp ik pas omdat ik zelf gestopt ben, ja. hoe verschrikkelijk dat dat is. Ja. Mm -hmm. Ja, een van die dingen. Je bent bijvoorbeeld... Je krijgt een ijsje of een pintje of weet ik veel wat. Dan wie je beginnen eten of drinken. en Dan komt er zo'n van framboos op ah, je ja. gezicht. Zo klopt. Van vijper, dat, dat. Ja, ja klopt. Ja. Ik was op Francorchia naar het weekend zien, een aantal maanden geleden. En ik was zo aan het kijken naar mijn overkant. En daar kwam je met naast mij staan. Hm? En, en het was precies of ineens alle auto's stonden in brand. Terwijl ze nog normaal op vrijdag waren. Dat was echt verschrikkelijk. <hijt> is, het is wat. Ron, <hijt> dankjewel voor je reactie. En goed dat je gestopt bent. Ja, Mieke uit meis. Die zegt, ik ben puzzeld. Als je nog nooit gerookt hebt, heb je ook geen flauw idee wat het is. Zeven jaar geleden gestopt. Van mij mogen ze naast mij roken zonder problemen. Ik weet wat het is, al die discriminaties. Moeilijk, hè? Ja, supermoeilijk. Ja, heel kijk, dubbel. Ja, wie had er ooit gedacht dat, uh, ja, dat we binnen nooit meer gingen mogen roken? Mijn ouders die rookten alle twee. En wij moesten elk jaar nieuw behangpapier hangen. En de kaders die stonden echt gewoon in het behangpapier. Dus we, we komen van ver. Ja, en als je ziet nu met, met Bjorn Soenes heel dat verhaal... Met de longkanker, ik bedoel, dat is even doortrekken. Maar die is ook van de ene op de andere dag gestopt. Omdat het dan moet en omdat roken echt niet gezond is. En passief roken is even ongezond. Ja? Dat is intussen ook wetenschappelijk ja? bewezen. Ja, uh, geparfumeerde vrouwen moeten dan ook om de hoek zitten. Stoort even erg. Da John Colpaart, je hebt daar wel een punt. Te veel parfum? Ja, dat is ook niet fijn. Dat is ook niet oké. Okay. Krijg je kop hem. Het is misschien nog iets anders dan het ja. roken, allemaal. Minder Iemand gezond. die altijd goed ruikt, die altijd goed gezind is, dat is toch ook ingeboren? En past vandaag. Door de wind, oh, ja. door de regen, dwars door alles, door alles heen. Ik zie je voor mijn ogen dicht, ik kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet, je bent er niet. 到了 Ja, Liddy Govaert uit Hoogstraten laat nog weten. In Hoogstraten gaan ze verbieden om nog te roken op speelpleinen. Goed idee. Ja, dat is een moeilijke discussie. Maar we gaan er ooit wel uit geraken. Of niet. Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst schema, het is half negen. Goedemorgen. Zo'n 90 Vlaamse gemeenten kunnen binnenkort mensen uit hun eigen streek helpen om een bouwgrond of woning te kopen. Het zijn gemeenten waar de prijzen nu erg hoog zijn. Ze kunnen geld geven aan mensen die een band hebben met de gemeente, maar je mag dan wel nog geen huis hebben en ook niet te veel verdienen. En Vorig jaar hebben we veel online gewinkeld voor bijna 14 miljard euro. Veel praktische dingen vooral, maar ook veel producten voor onze vrije tijd, zoals concerttickets en reizen, sportartikelen en computerspelletjes. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Marije. Over een uurtje gaan zo'n 24.000 kinderen uit de bol... op pennenzakkenrok aan het Zilvermeer in Mol. Met de voorspelde felle onweersbuien is de politie extra waakzaam... zegt Stefan Volkaerts van de Molso-Politie. Wij volgen vandaag natuurlijk de weersituatie uh, op de voet op. Vooral samen met de organisatie. En daar zijn we een beetje afhankelijk van hoe het uit gaat draaien... welke maatregelen al dan niet zullen genomen worden... Maar daar is momenteel nog een beetje vroeg voor om daar uh, uitspraken over te doen. Er zijn alvast extra schuilplaatsen op het terrein gemaakt. Pennezakkerok start om half tien en duurt tot vier uur vanmiddag. Op het podium staan onder meer Pommelien Thijs, Reggie en Aaron Bloemaart. De loodwaarde in het bloed van de kinderen die rond de Umicor-fabriek in Hoboken wonen zijn op het laagste niveau ooit. Dat blijkt uit metingen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Dat komt wellicht omdat de meeste gezinnen die het dicht ...bij de fabriek woonde verhuisd zijn. Bij 10 van de 123 kinderen die getest werden... ...lag de waarde wel nog te hoog. Vanaf het najaar komen er ook meer bloedonderzoeken... ...verder weg van de Umicor-fabriek. En in Willebroek, op de Koning Boudewijnlaan... ...heeft de politie een Roemeense man van 41 opgepakt. De man stond gecijnd voor een reeks winkeldiefstallen... ...in zijn auto vond de politie onder meer... ...een gestolen zonnebril van 800 euro... ...die eind mei gestolen was in een optiek in Mechelen. Er lagen ook andere luxe producten, zoals sterke drank, sigaren en parfum.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 De dak- en thuislozen vinden minder makkelijk een plaats in de zomerperiode bij vrienden. En dus hebben we eigenlijk besloten om simpelweg op te schalen. En dus uh, tien extra opvangplaatsen bij te voorzien, s'nachts. En straks bezoeken de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de stad Antwerpen. Ze doen dat samen met ons vorstenpaar. Om half twaalf begroeten ze de bevolking op de Grote markt. Dan volgt een bezoek aan het stadhuis en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Nadien trekken de gekroonde hoofden naar het havenhuis voor een ontmoeting met bedrijfsleiders. En daarna gaan ze naar een Belgisch en Nederlands fregat aan het Steen. Rond half vijf is het staatsbezoek afgelopen. 22 graden vandaag. Nu is het nog droog, maar straks zijn er felle buien mogelijk. Morgen zonniger en warmer tot 26 graden. En meer nieuws uit je buurt ontdek je de hele dag door in de app van Nieuws. Joh, het wordt een bijzondere dag met heel veel regen. Het is ja. intussen al aan het regenen blijkbaar. Het is, ja, het is Waar al Waar zitten het de problemen dan? Wel, we beginnen even in het westen van het land, want daar zijn problemen door een ongeval. Dat is op de E17 van Kortrijk naar Gent, even voorbij Deinze. Het is een kwartier aan Schuiven vanaf Waardegem. En nog in het westen op de N31 Expressweg naar Zeebrugge. Daar sta je tien minuten in de file van de E40 tot Sint Michielsbrugge. Daar wordt namelijk gewerkt. Verder naar Antwerpen, een rustige spits eigenlijk. Tenminste, relatief toch gezien voor een donderdag. Je schuift 20 minuten aan wel op de E17 vanaf Haasdonk. Maar op de E34 en op de E313 is dat maar een kwartier zelfs. Dus dat is vrij weinig voor een donderdag. Ook weinig problemen te melden op de Antwerpse ring. Maar naar Brussel is inderdaad andere koek. Want daar regent het flink momenteel. Met files van zo'n 20 minuten vanaf Afligem op de E40 al. En zelfs een half uur op de E19 vanaf Mechelen-Zuid. En ook van Bertem tot Rijers op de E40. Klein half uur ook vanaf Overijs op de E411 zie ik. Op de e 314 Slechts een kwartier. De binnenring rond Brussel heel druk met 20 minuten vertraging van Wouters Brakel tot Beersel. En dan nog eens een klein half uur erbovenop tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. De buitenring zelfs drie kwartier ja, van Waterloo kan, tot uh, Zaventem. Sorry. Nee, het was... Uh, ah, Kim de er die, die, die een paar woorden, maar... Oh, dat was niet erg. is niet voor straks allemaal. Oké. Okay. Ga vooral door. Ver, verder even waarschuwen ook op de E313 van Luik naar Lummen. Daar is de afrit in, in Tongeren dicht. Inderdaad, daar zijn ze een defect voertuig aan het wegtakelen. En op de E40 tot slot van Aken naar Luik sta je een half vier in de file van Herve tot Herstal. Dat is sorry, sorry voor het storen, Ohio. Dat niet erg, hoor. Jij bent, we mogen daar eerlijk in zijn, je bent ook een roker. Ik, ja, helaas. Ja. Ja. ja, maar helaas, tot daar. Ja, we waren bezig, Kim de brief heeft een duidelijke dacht... Een rookverbod op terrassen. Vind jij ervan? Ik uh, kan me daar eens bij voorstellen. Ik zou mij daarbij neerleggen. Ik kan me daar voorstellen dat dat heel hinderlijk is voor mensen die uh, daar die, die vlak naast jou zitten of die zelfs aan het eten zijn. En dat ja. is nog maar dat is het vooral ook, hè. Ja, het ja. Ja, is, is allemaal niet makkelijk. Dankjewel, je um, Linda zegt, we wonen niet in Zweden, maar in België. Waarom altijd dat geklaag en gezaag over roken? Ik heb vroeger gerookt. Dat heb je met, met mensen die gerookt hebben. Die, die snappen het natuurlijk. Want ja... Die discriminatie is er, maar het is ook zoals Ludo Hogewijs uit Brasgaat zegt, roken op het terras verbieden, komt er nog wel een beetje geduld. Het zal niet zijn of, maar wanneer waarschijnlijk. Ja, kijk, het is een stevig gedacht, maar... Respect voor elkaar, dat blijft het belangrijkste natuurlijk. Zeker weten. Hoe zou het zijn onderweg naar het huwelijk van Thibaut Courtois? We gaan over vijf minuten even een lijn leggen met Kim van Onsen. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen, Van Watersport en droomresort Resort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Mijn tante is zich heel haar leven bewust geweest hoeveel nood er is aan humanitaire hulp. Uh, geweld, armoede, natuurrampen. Dat brak haar hart. Ze heeft altijd geleefd om anderen een beter leven te geven. En nu ze er niet meer is, doet ze dat nog altijd. Dankzij haar nalatenschap aan artsen zonder grenzen. Straffen, madame. Laat hoop leven. Neem artsen zonder grenzen op in uw testament. Kijk hoe op azg.be. Verzacht uw zomer met minimax. Minimax. minimax. Ontdek vandaag nog onze zomeractie. Minimax. minimax. De waterontharder die werkt zonder elektriciteit. Meer weten? Ga naar minimax.be Genk On Stage, een gratis muziekfeest op 23, 24 en 25 juni. Met onder andere Pommelien Thijs. Maar ook Merel, Noordkaap, Kleinmans en Van Geel. Ik noemde jou die nacht, bij Signori En Like Me on Tour. Het volledige programma op GenkOnStage.be. Samen met Radio 2. Of je nu zo reist. Of zo. Of zo. Of zo. Touring. Ga gerust op reis dankzij onze jaarlijkse reisbijstandproducten met optie Medische Bijstand. Info op Touring.be. Touring. Ga gerust op weg. Ontdek onze speciale aanbiedingen voor douches en toebehoren in onze 16 showrooms of op vak.be. Vak. Niemand begrijpt uw badkamer beter. Vak. Jouw Goeiemorgen telt voor twee. Goeiemorgen morgen Peter van der Veren en Kim de Brie Radio 2 Deep in your eyes I touch on you More and more Every time When you leave I'm begging you Not to go Call your name Two, three times In a row Such a funny thing For me to try to explain How I'm feeling in my pride Is the one to blame Cause I know I don't Still don't do the suit don't insane R o c uh-oh, O.G. big homie, the one and only Stick bony, but the pockets are yeah. fat like Tony Soprano with rock handle like Ben X -O. I shake bonies, man, you can't get next to A genuine article, I do not sing, though I sling, though, if anything, I bling, yo Star like Ringo, war like the Green Red You crazy, bring your whole set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 Me. And baby, you may get a fool of me. You got me strong, and I don't care who's leaning. Cause baby, you got me, you got me, you got me, <laughs> me so crazy. crazy. Krijgen ziet een van Beyoncé. En daarmee is de dag van Sybe Mertens uit Diest helemaal goed gemaakt. Hij is blij, hè? Ja, Beyoncé we zo. maakt me dat goed. Bij ons Kim uh, de Brie, want Kim van Onsen, die is even op reis onderweg naar het huwelijk van uh, de doelman Thibaut Courtois. Jawel, zeg, daar, daar is veel over te vertellen. Nog gaal, ja. Heel veel details. We weten nog niet waar het is, mogen we ook niet weten, maar... Uh... Kim van onze live van op het huwelijk van Thibaut Courtois. Ja, we lopen nog even niet, want ze is nog onderweg. Je kan nu meeluisteren en kijken in de app van Radio 2. Oh, daar zit ze Hola. weer in haar, Echt, in, in haar zeilboot. Daar zat ze gisteren ook al. Ja, uh, Kim van onze, goeiemorgen. Peter van der de Veijren, Kim de Drie, goeiemorgen. Ja, vertel eerst eens, waar zit je nu exact en wat zie je allemaal daar? Ja, dus ik zit uh, nog steeds op de zeilboot. We zijn nog steeds... Onderweg, het is hier heel mooi. Wat ik zie is heel veel zee, heel veel rotsen, heel veel natuur. En heel veel zon. En, mm -hmm. en op tijd ook. En uh, ja, waar zitten wij? We? we zitten nog steeds in Italië. Uh, in de buurt van, was het Cavellio? Ja, hè. Cavellio? Cavelli. waar zitten wij? <laughs> ja, ja, ja, oké. Okay. Italië dus. Uh, ja, je ziet dat hier niet goed. Hier staan geen bordjes of zo, hè. Dus, uh... Je bent wel gaan zwemmen, ja, want ik een zie beetje... jou niet flabberen. Op de draad. Ja, is, uh, ja, ik heb dat proper gewassen, zo ben ik. En hij is nu aan het drogen. Mm -hmm. Maar ik maak hier echt ja, van alles mee. Uh, zoals? Sorry? En wat je zegt, ik maak hier van alles mee, dus vragen wij je zoals... Ja, ik, ik hoor het soms niet goed, want er is heel veel wind en golven en het kolkt. Maar ja, het is, het is heel bijzonder om op zo'n zeilboot te zitten. Natuurlijk, hier zijn mensen die ons uh, ja, van alles komen brengen en ontbijt en dingen doen voor ons. En... Ja, maar wacht, ja, voor Kim, mij Kim, is Kim, heel Kim. Gek. Ja, nee, ja, ja, ja, ja, ik snap het, maar we hebben hier op de voorpagina's van de krant staat uh, over het huwelijk van Thibaut Courtois, dat daar ja? 300 uh -huh. mensen zouden komen, dat de locatie ja, ik ben ge ja, geheim is. Ja, je bent niet alleen, ja. Geheim is. Heb je al enige die daar uh, wel namen intussen kunnen, kunnen ontvangen? wie er komt. Nee, geen, geen enkel idee. Het is allemaal supergeheim. Zo gaat dat dan in die kringen blijkbaar. Dus mm -hmm. ik, nee, ik heb er nog steeds geen enkel idee van. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Maar, maar die boot, hoe lang blijft het erop zitten op die zeilboot? Ik denk, ja, dat hangt ook een beetje van de wind af en zo. Maar ik denk nog één, maximum twee dagen. Zeg, en weet je al wat je gaat dragen? Wat ga je aandoen op het feest? Ja, natuurlijk Kim. Ik heb uh, drie jurkjes bij, dus ik kan nog kiezen. Maar het is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik denk dat er heel veel uh, opvallende jurken gaan zijn. En misschien ook wel heel knappe, blote lijven. Maar ik heb het vrij zedig gehouden. Ja, want uh, er, nee, zijn, er zijn twee feesten. Dus dan moeten ze, moet ze zorgen ja, dat het goed jurken, is. Drie jurken, eentje hard bij een aperitief, eentje voor bij hoofdgerecht en dan eentje voor de dessert. Ik zou dat zo doen. Belangrijk. Uh, ook ja, belangrijk, heb jij Thibaut Courtois intussen al gezien? Nee, absoluut niet. Dat zal de eerste dagen ook nog niet zijn. Dus ik hou jullie op de hoogte, mocht ik hen zien. Oké, okay, goed. Dankjewel, Kim van Onsen. Morgen dan horen we elkaar terug. Uh, ja, zit je dan, dan zit je nog altijd op dat bootding. Ja, zeg je, by the way, hoe is het weer daar? Super, echt prachtig. Uh, zon overgoten, een van ons fijne ochtend dan ook, zal Lucas. We voelen ook een beetje een doe dat goed hè. Een licht Lichtleedvermaak hoorde ik. Licht leedvermaak. ze beetje... dan wel hè? Dat is een beetje flauw. Cindy Lapel, goeiemorgen. Kisses Gaat Deze van, de en van, van Pommelin Thijs Wordt dit dan de nieuwe zomerhit? Dat zou moeten blijken deze zomer Kans Vorige keer net niet gehaald, hè? Ja, kanshebber, denk ik, hoor Ja, maar er is nog altijd Bart Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Oh, goed Ik ga op reis en ik neem mee Kim de Brie En morgen zit Gert Froelst hier Want onze Kim van ons is even op reis Naar Thibaut Courtois Kim, ik vond het ontzettend gezellig Um, we moeten de vraag nog stellen, uiteraard. We hebben het ook even gevraagd aan de luisteraar. Wil je met Kim de Brie op reis? Het is erop of eronder. Eh, wel, gelukkig. 86% zegt ja. 84%, eh, 14% zegt nee, ik blijf liever aan een zwarte. Oké. Okay. Dus, ça va, hè? Ja. ja. Hij is goed, hè? Maar we oh. hebben het zelf. Ik ga op reis en ik neem mee. Ja, als Kim de Brie zouden wij op reis kunnen gaan samen of blijven beter thuis. Ik ben een heel gemakkelijke, hè? Voor mij is het snel goed, maar je moet me leiden. Ah, oké. Okay. Ja. Um... Als dat kan, als ja. jij zegt van oké, okay, die bus gaan we nemen, die tram, die route volgen we, dat ik niet hoef na te denken, dan zijn we weg. Ik neem even de joker. Uh, Schema, denk je dat ik leider ben? Ik denk het niet. Ja. <laughs> we blijven thuis. Dank je. Ik zal misschien even mijn best doen, maar geen probleem. Wel heel fijn dat je hier was natuurlijk. Heel fijn. Vanavond is er uh, opnieuw Radio 2 bnb Ja. Met Matthias Verkels en Thierry von der Wart. is allemaal vanaf zes uur. Dit is waar ik mijn my heel.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 In the world I've become Contained in the hum between voice and drum It's in change The poetic justice of cause and effect Respect, love, compassion This is my church. This is where I heal my hurts For tonight God is a DJ. Ah, we zijn ze kwijt. Het heeft lang geduurd, drie uur, maar ze is aan het dansen Kim de Brie, dat mag allemaal natuurlijk. Goedemorgen collega van Radio 2. Plaatselijke aard. Kom aan, Sven. Inspecteur Sven. Ja, zo meteen. Belangrijke dingen, want ja. wat ga jij onderzoeken? Wel, de claim die heel vaak bij bijvoorbeeld gezichtscrime staat, wetenschappelijk bewezen of wetenschappelijk getest, wat wil dat nu precies zeggen? Het is vooral die wetenschappelijk getest die er heel vaak bij staat. Als je dan gaat opzoeken hoe ze dat gedaan hebben, vind je amper informatie. Staat er niet hoeveel mensen dat getest hebben en of dat, dat dan echt gewerkt. Want ja, getest wil nog niet zeggen of het dan Werkt, hè. En dat het op diertjes en ja, maar, dat soort dingen gebeurd ja, is. het gebeurd dan op of op mensen gebeurd, enfin... Alle dat details, ja. zometeen. Dus pak je pulletjes er even bij. Dank je wel, Kim De brief. Veel plezier vanavond bij Radio Merci. 2 BNB. Best tof om er te zijn. Zometeen, Sven. Op 1 juli begint de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Beleef de Tour de France nog intenser met Sporza Tour Manager. Stel je ideale wielerploeg samen en daag je vrienden uit in een mini-competitie. Is Vingegaard of Pogacar jouw koopman en is van Aert jouw goudhaantje? Word de allerbeste ploegleider met Sporza Tour Manager. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Elke dag, telt voor twee. voor twee. Curios van Cirque du Soleil. Na zes jaar afwezigheid herreist de Grand Chapiteau van Cirque du Soleil in België. Betreed een fascinerend universum vol rariteiten, spanning en spectaculaire acrobatie. Curios, Cabinet of Curiosities. Vanaf 27 juli in de Grand Chapiteau in Klokkenheist en vanaf 7 september in Brussel's Expo.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 onze Hedin Automotive specialisten ook u informeren waarom u best nog voor in juli uw Mercedes-Benz plug-in hybride bestelt. Meer info op hedenautomotive.be Ketnet Junior brengt de wondere wereld van TikTok tot bij jou. Stimuleer je peuter om kleuren, geluiden en vormen te ontdekken met de tiktok boekjes en het houten speelgoed van TikTok.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 Like Me, The Final Concert op 13 en 14 januari in het Sportpaleis. Tickets en info op ketnetvoorouders.be Het staat op heel veel webshops. webshops, bijvoorbeeld bij gezichtsschrijvers, wetenschappelijk getest, maar wat wil dat nu echt zeggen? Elke dag telk voor 2 DMT Radio 2